Ja, maar, ja, maar, ja maar, maar. waarom is dit allemaal mogelijk? Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit. normaal, man. Dat acht. Het ja, doe normaal, man. Dat is de... Uh... Ja. Lekker zo, normaal. Net niet live. Het is donderdag 12 december 2013 en dit is de 26e aflevering van Net niet live. En wat een week, wat een week. Wat een teringweek. Wat <laughs> jij? Dat, dat vind jij. Ja, ja. jij? Ja, dat het was een teringweek. Dat van vindt iedereen. Van iedereen. Ja, 99,9% ja, van de mensheid Ik vond het een teringweek. Omdat, omdat die oude. Uh, die oude Sinterklaas dood was. Zwart Sinterklaas, <laughs> Sinterklaas dood was. He? Je mag geen zwarte Piet, dan mag je. En, en, en, en, en die andere 0,01% dat zijn wij waarschijnlijk. Dus ja. Nou nee, jij. Ja, ik kan. Die... Ik heb ook niet zo een leuke week gehad. Het ging alleen maar over Nelson. Ja, maar ik alleen heb alleen maar andere dingen gekeken. Nelson, Nelson. Ja, maar dat kost ook moeite. Ik heb niet zoveel tijd, ik moet gewoon werken. Ja, Dit is werk ook. De ministrale uurtjes die ik over heb, mijn vrije tijd, die ik besteed aan, aan dit programma, dan, dan moet je heel veel Nelson doorploeteren. Ja, dat klopt. Ik heb uh, misschien wel anderhalf uur Nelson in totaal gehoord, bij al die acht uur sjaals die ik gehoord heb. Ik was met Seth Blatterijs. Ik had een minuut stilte voor Nelson dan naar de En die is afkappen, ja. Ja, kom op. Weer nou, Wat een ja. onzin, hè? Ja, we hadden het volgende week live in onze uitzending. Breaking news. Dat was break. Toen was het nog niet op RTL nieuws geweest. Het was goed. Dat was nog nergens het nieuws geweest. Nergens. Bam. Het was gewoon lekker. Gewoon neutraal. Het was van onze eigen reporter in Zuid-Afrika. Die belde. Ik over... had op dat moment niet kunnen verwachten. Dat het, ik had wel verwacht dat het erg zou worden. Ik had me op alles voorbereid. Ik denk van dat was een kutweek. Maar dat het zo erg misselijk, misselijk makend, slecht is. En zo... De Sinterklaasisering van Nelson Mandela. Ja, nou, laten we eerst aan waar je verwacht. Aan de ene kant had je verwacht dat hij zou verheerlijkt worden. En aan de andere kant dat ze dat ook wel kritisch naar hem kijken, toch? Nou, dat verheerlijken is wel geluk. Zo. De dief is. Ja, let's get it over uh, Je had er iets over uh, gevonden, toch? Ik heb, over ik onze heb... uh, Minisker. Miniskerski. <laughs> ik heb Frans. Franski. Die, die, die, die, die. Frans is, dus als hij tegen Poetin praat, dan is hij stoere Frans. En je hebt serieuze Frans. En je hebt ge, uh, gecharmeerde Frans. en ch Charmante Frans. Als je een andere taal spreekt. Maar, maar Frans, is echt, Frans is echt heel erg verdrietig. Waar is dat Frans? Frans staat onderaan dit lijstje. Mandela Franski mist hem nu al. Het is, uh, uh, ik denk dat we Frans nooit gehad hadden. Als we Mandela niet gehad hadden. Mandela was een beetje de... Uh, ja, ken je dat liedje van... Uh, Jij bent de vleugels van mijn vleugel. Dat, nee, was van, niet. dat was gelukkig niet. Paul Deuze, een mooi liedje. Dat was van Frans. Mandela was de vleugels van Franse vleugels. Luister maar. Dat je zo onverzettelijk kunt zijn in de strijd en als je die strijd eenmaal gewonnen hebt zo kunt verzoenen, dat is ongelooflijk. En wat doet het ah, met persoonlijke... doe ik nou? Dan je alleen maar zelf Nou, het emotioneert me enorm. Het, is toch, oh, kijk, het emotioneert Frans. Maar Diba was 95, zijn ja. leven die bijna, was hoor. compleet. Ja. Molk, ze noemen ze kinderen. Dat heeft mij mijn hele politieke leven geïnspireerd. <lacht> en, iemand die bereid <lacht> was uh, om uh, decennia in de gevangenis te zitten voor zijn idealen. Oh, dus idealen, mensen opblazen. ...geen wraak neemt op degene die hem zo behandeld hebben... ...maar juist een hand naar hen uitsteekt. Ik bedoel, dat is uniek in de wereldgeschiedenis. Hij was blij. Die vrije, hij had het nooit meer verwacht. Hij ja, ja. het is natuurlijk Niet dat die blanke hem niet Heel erg moeilijk. Ah, uh, Zuid-Afrika uh, gaat door een moeilijke sluit, periode. Toch? Het ANC gaat ook door een moeilijke periode. Uh, maar als ik de beelden zag uh, gisteravond... ...van mensen die ook het leven van Mandela vierden... Vieren. ...in Zuid-Afrika, hoop ik dat ja. zijn... Het doodvieren van Mandela. ...leidt tot... Uh, uh, Besef dat de wijze waarop hij. Je moet eens weten dat hij al een jaar dood is. Dood is. Ik ja. weet nog dat ik een jaar of veertien was, oh. dat ik voor het eerst ergens een plakaat zag waarop stond dat hij al zo lang in de gevangenis zat. En vanaf dat moment man. heeft hij mij eigenlijk politiek geïnspireerd voor de rest de van de leven. Van het leven. Dus een man Veertien, uh, 40, Hoe oud is Frans? Frans al 50, 50 geweest, 55. Die kan nooit een plakaat van hem delen. Dat is 40 jaar geleden. Ja, dat dat die... was het in 1972, dat was het tien jaar vast. Toen kende de hele wereld. Niemand kende het. Niemand. Frans die lult. Maar ja, dat waren wel langer, uh, we langer van Frans. Ja, uh, die, die bij mij is geweest uh, vanaf mijn en uh, Dat is toch iets, uh, dat vergeet oh. je wel. Ja, bedoel die poster van een of andere, een of andere uh, David Hesselhoff of zo. Denk ik, dat Frans boven zijn ding aan. Denk je niet? Of David, Prins. David Hesselhoff in een rood broekje. Prins, weet kan ik Frans van Prins van. Ik denk dat hij wel op kleine, kleine mannetjes valt met de gitaar. Denk je niet? Ja, wat, wat? ja, maar zo ging het de hele week joh. De hele fucking week kwam je niet onder Nelson uit. Het enige maar, grappige... Maar, met Nelson, je, heb je nog iets over Nelson? Ik wil even zeggen... Nelson was de laatste 30 jaar van zijn leven. Kan je stellen, had hij weinig fout meer gedaan. De laatste, nou, de laatste nee. 50 jaar van zijn leven wel. Want hij heeft ook nog vastgezeten. Had hij geen, maar daarvoor, tot 1962, tot hij vastging... Ik ben het trouwens oneens aan je mij. Ja, dat kan, dat kan. Maar totdat hij vastging in 1962, was hij gewoon een, een, een vrijwel niets ontziende terrorist. Die, ja, maar wat dacht je toen, toen die president was? pleegde, waar vele doden bij gevallen zijn. Hij heeft niks gedaan aan aids. Nee, oké, okay, nee, hij heeft niks Bijvoorbeeld? gedaan. Bijvoorbeeld? Maar waarschijnlijk heeft hij ook niemand aids toegediend. Hij heeft ervoor gezorgd dat het nu het meest gewelddadige land van Afrika is. Ja, dat kan je maar ook. Maar hij zat, maar hij zat, hij zat vaak in het buitenland, het handje schudden. Want is het je opgevallen hoeveel mensen in de, wit, in de wereld. Je kunt geen camera op een marktplein zetten. En wie je ook treft. Ze hebben altijd een handje gezet met Nelson. Ik heb zo Schrikker. fucking veel mensen horen zeggen. Dat is een handje. Zelfs toen hij al dood was. Ja, ja. dood. Stonden er nog mensen achter hem. lag hij in zijn stoel zo. Je zag er geen leven meer in die man. En dan waren er waren mensen die wouden graag nog met hem op de foto. Die Clinton, die is het ergste. Dat is echt de grootste schurft. En, en die Obama. Ik wil het volk van... Uh, I want to thank the people of South Africa. For sharing Nelson Mandela with the world! Ja, Zuid-Afrika uh, zei We want to thank fucking America and the Western world for sharing all the wisdom and the good. Ja, yeah, ja. Yeah. Wat een piepoos, hè? Ja, onze grote vriend die schreef er van de week nog over. Voor de mensen die daar interesse in hebben. Ik dacht dat jij nog iets over zou zeggen. Nee, ik ben wel klaar, Nelson. Jij wou toch nog iets zeggen over die column van van de week? Maand is met geschiefd. Ja, nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat mensen, die moeten mensen, mensen op IndigoRevolution.nl uh, de column van Danny daar lezen. Want die schrijft, die schrijft over Nelson een visie die ik wel wil volgen. Uh. Uh, het was best, uh, hij had zijn goede kanten. Maar, maar uh, in de media is het wel een beetje doorgeslagen dat hij, dat hij ook wel een heleboel visie en nare kanten had. Ja. Maar daar mag je niet over praten. Want als je heel erg goed bent, dan, dan ruiken je poepetjes die ruik, uh, naar uh, lenteroosjes. Dus of, uh, of hij was heel goed of hij was heel slecht? Bij sommige alternatieve media zie je verder niks. En, ja. Aan de andere kant is die uh, een meester. Het was Klopt. gewoon een, ook een mens. Ik je kan beschrijven. Ik heb, het enige grappige wat ik vond van het van hele gebeuren was uh, die doventolk. Ja. Ja, ik zat voor de mensen. Uh, ja. uh, ze hadden in, uh, weet je dat, is heel groot. Dat was ook volgens mij de WK-finale gehouden is volgens mij. In het stadion. In Johannesburg toch? Was huh? Was het in Johannesburg? Ja, ja, ja. Dus een, sta een, een stadion waar 98.000 mensen of zo. op van Toetoe. Ja, echt iedereen was daar. Obama, nou, noem het allemaal maar op. Iedereen was daar om hem um, te eren. En toen was er een dove tolk En die stond naast al die gasten. Ook naast Obama. Paul daarnaast er, Paul daarnaast En die stond de boel te vertalen voor de doven. En dat ging niet helemaal uh, lekker. <laughs> ja, dat is lekker het licht aan dat we maar bekijken. Ik zat even uh, de eerste clip erin. Toen hadden ze nog niet wisten ze, nog niet wat het precies was. Maar het was wel... Uh... Het ging om dan nog even de Mandela-herdenking van gisteren in het stadion van Soweto. Er was iets aan de hand met de Dove Tolk. Die Tolk leek hard zijn best te doen om alle toespraken in gebarentaal te vertalen. Maar nu blijkt dat hij de gebarentaal helemaal niet machtig was. Dan blijkt de Tolk... Het was net. Ik heb het gezien ook. He had ja. many things wrong. He had 0% accuracy. <laughs> If you do a comparison of what was said en what he was signing, 0% accuracy. Some of the more basic mistakes, he couldn't even use the sign name for Nelson Mandela. Het ja, is niet duidelijk hoe er een gebarentoller kon staan die er helemaal niks van kon. Prachtig. Maar, toen was het vandaag het nieuws, ze waren erachter. achter hoe het nou kon dat dit gebeurde. Ja, dat was eigenlijk een hele vervelende... Ja, een hele vervelende bijeen... bijeenkomstigheid was het. En in Zuid-Afrika gaat inmiddels bijna net zoveel aandacht... naar de man die hier rechts naast president Obama staat. Het is de oh, gebaren tolk die er tijdens Mandela's herdenkingsceremonie... eer gisteren een potje van maakte. Zelf maakte hij vandaag openlijk zijn excuses. Hij zegt dat hij geen oplichter is, maar dat hij schizofreen is. Nou... Ik kan okay. er niks aan doen. Ik had er niks aan doen, hij schiet zo ja. Dus Waarschijnlijk meent hij dit ook niet, die excuses. Dat zegt hij later. Dan ben ja, dat, was ik, dat was ik niet. Dat was ik niet, ik, ik had geen excuses. Was die handen? Ik heb lekker naast mijn baan gezet. Je hebt elkaar uit voor elkaar, hè? Het meest wel beveiligde evenement waarschijnlijk ter wereld. En Toch had ik stiekem had ik gehoopt dat het gewoon een man was die ergens in een kroeg... een ja. weddenschapje had afgelegd van... dat ik vanmiddag naast mijn baan was op de podium. Dat zou wel leuker zijn. Dat red je trouwens, hè? Als je nou gewoon een grote... Dat is een tip voor mensen die gratis naar concerten of wat dan ook willen, of naar bijeenkomsten. Ik denk dat je gewoon naar binnen komt als je dan zegt: Goeiedag, ik ben een dove talk. Ja, waar, waar kan ik me omkleden? Ja, die vraag moet je stellen: Goeiedag, ja, ik, ja. ik ben een dove talk. Waar kan ik me omkleden? Dan gaan ze hier. Geen krijg kleedkamer. Moet je brengen op het podium. Ik weet wel, zeker. Ja. Je krijgt zoveel van elkaar. Ja. Mensen zijn zo uh, goed geloven. Dicht nou. Ik heb er geen clipjes van, maar heb je dat gehoord van, uh, van de FC Dunbos? Dat ze van Pauw Nieuws. Nee? Ja, Power nieuws, ik heb het nog niet gezien maar Power nieuws die zich voorgedaan als een een of andere hele rijke oliecijk en daar hebben ze ja, die hebben een aantal Nederlandse voetbal, uh, betaald voetbalclubs hebben ze aangeschreven. Ik heb een F stukje van een fragment gezien. Ja, FC Den Bosch zijn ze helemaal uh, mochten ze helemaal naar komen, zijn ze in gesprek geraakt gekomen met uh, de directeur en, ja, de, en we de trainer onslaan, zei hij. En toen ja. hebben ze allemaal dingen op van we willen de clubkleuren veranderen, de trainer ontslaan. de hele spelersgroep eruit en we willen jullie uh, FC Den Bosch willen we de naam veranderen naar uh, Dragons of ja. zo. <laughs> en allemaal zijn ze: Oh, geen probleem, geen probleem, geen probleem. Wat is de, aandacht, die niet Wat is de reactie van de bos erop geweest na afgelopen? Ja, vaag. Die, die, die, uh, dat duurde zes dagen voordat ze er een keer achter waren. En toen brachten ze iets heel vaags naar buiten: van ja dat ze het wel wisten eigenlijk. En dat ze. Uh, meespeelden. Ja, meespeelden, bla bla bla verhaal. Slechte verliezers in ieder geval. Maar zo gelovig zijn mensen allemaal Niemand checkt iets ofzo, ja. niemand doet iets. Je komt overal mee weg. Wij liggen hier ook de halve show aan elkaar. En iedereen gelooft ons. Een halve show op een normale gemiddelde dag. Ja. Maar zoals vorige week heb ik persoonlijk geen waarheid gesproken. Ik misschien. Eén keertje of zo. Misschien met, dat met de datum aan het begin. Maar het belangrijkste nieuws uit Zuid-Afrika was niet Nelson. Hell fucking no. Nee. <laughs> nou, uit Zuid-Afrika misschien wel, maar niet uit Afrika. Uit, nee. Ja, we hebben bekend bekendgemaakt vanuit Zuid-Afrika. Door onze grote vriend uh, Franski. Haar ah, vriend. God, ik ben zo blij mee. Maar, en, hoe noem je het? Een rectificatie? Noem je dat zo? Ja, wie, wij hoeven het niet te rectificeren. Jij? Ik moet me rectificeren. Op waar, basis waar waarvan? Ik heb, kijk maar, in de, de showtitels, of we noemen je het, wat we onder de show zetten, ja? een aantal, toen het gebeurde, heb ik gezegd, de spiegel is dood. We hebben Jullie Spiegel met z'n tweeën dood verklaard. Ja, ze, we hebben wel gezegd dat ze dood. Nou, we hebben nee, het dood verklaard. Nee, maar maar dan zijn we wel met die satirische uh, uh, ondertoon. Dat we eigenlijk betwijfelden. Wij dachten wij dat dachten met wij het idiote idee, achteraf idioot, dat Judith Spiegel gewoon ergens bij vrienden in Jemen uh, in de achtertuin zat. Nou, dat idee hebben we nog steeds En dan het, het toneelstuk was. Nou, nee, we, hadden we toen al goed. Ja, dat, dat wou ik eigenlijk ook. Oh, we een hebben soort, een, soort uh, Judith Spiegel. glorieus moment voor ons. Want wij hebben al drie maanden geleden voorspeld de uitkomst die er nu is. Nou maar ja, Judith geeft er niet helemaal toe dat ze echt niet ontvoerd was. En ja, voor de mensen die even denken, waar hebben die gasten over Judith Spiegel? Was ontvoerd samen met haar man. Ze waren in Jemen. Zij is journaliste. Freelance. Bouwdouin Berendsen. En, en, en uh, ze werden in één keer ontvoerd. En dan kwamen, kwamen wij pas maanden later of zo, weken later, kwam de NOS ermee op te proppen. Dat is even een belangrijke. Want het duurde een hele tijd ja. voordat ze erachter waren dat ze ontvoerd was. En toen hebben wij dat besproken. En ja, toen kwamen we er al meteen achter. Nou, iedereen in Nederland kwam erachter. Behalve de mensen die echt helemaal vastzitten in de hypnose van de Matrix. Dat ze gewoon. Aan het acteren waren. En heel slecht. Ik heb het zelf zo, zo slecht werd... acteren. Ik ben voorbij zien komen en ze... ze. gaan ons doodschieten. Ze gaan ons doodschieten. En dan ze. Maar. Gelukkig hoorden wij afgelopen week. Het verlossende, verheugende nieuws. Tijdens de herdenking in Johannesburg. reageerde minister Timmermans ook nog op iets heel anders. Heel goed nieuws over de ontvoerde Nederlandse journaliste Judith Spiegel. en haar man Boudewijn Berendsen... Meer dan een half jaar lang zaten die twee vast in Jemen, maar ze zijn vrijgelaten. Hey. Top, geweldig. Hebben wij een actieve rol gespeeld? Uh, ik ben ontzettend blij uh, dat ze vrij zijn. We hebben goed samengewerkt met de Jemenieten. Ze zijn vrij en daar wil ik het nu even bij laten. Ja, die vrijlating was al zaterdag trouwens. Minister Timmermans heeft de vrijlating drie dagen lang geheim gehouden... om oh, het vertrek van de twee goed te kunnen regelen met de autoriteiten ja, heel, in heel Jemen. Volgens nee. Timmermans is er geen losgeld betaald. De twee werden begin juni in Jemen ontvoerd door gewapende mannen. Ze werkte daar als freelance journalist... onder meer voor de NOS en NRC Handelsblad. Ruim een maand later verscheen een filmpje op internet. Deze mensen zijn gewapend. Als er niet over tien dagen iets een oplossing is gevonden... dan zullen ze ons doodschieten. De Nederlandse regering riep Jemen geregeld op meer te doen... om de Nederlanders vrij te krijgen. Zaterdag kwamen ze vrij... Dat maakte de Jemenitische televisie vandaag bekend. Via een speciale pagina op Facebook gaf Judith Spiegel vanmiddag een reactie. Ze schrijft onder meer dat het goed met ze gaat en ze bedankt iedereen voor de steun. Ook zegt ze nog steeds van Jemen te houden. De moeder van Boudewijn kreeg haar zoon, zister, het voor het eerst uit. na een half jaar aan de telefoon. Ja. En net niet lijf, zag dus het. Ja, dat is een buzzard, Want dan zeggen ze verder nog van uh, de volgende dag om 4 uur zouden ze een persconferentie uh, beleggen. Wat ze ook deden. Ja, uh, absoluut. En daar. Uh, ik heb nog nooit zoiets belachelijks gehoord de laatste uh, tijd. Echt? Ja, ik heb wel meer belachelijke dingen gehoord, maar dit sloeg echt alles. Ja, het enige wat, wat ze nog niet gezegd hebben, Mick, is dat ze in werkelijkheid niet erg ontvoerd waren, mijn vrienden zaten. Maar voor de rest is alles wat wij in zijn uitzending tien of zo denk, gok ik. Dat is een 6, 7, 8. Hierover gezegd hebben, ze uitgekomen. Dat één grote fucking bullshit hoax is. Nou, zullen we zullen er even naar luisteren. Ja, hoe voel je je als je zes maanden hebt vastgezeten als gijzelaar en nu weer vrij bent? Uitgelaten en blij als je kijkt naar journalist Judith Spiegel en haar partner Boudewijn Berendsen. Bijna een half jaar lang zaten ze vast in Jemen. Op internet verscheen een filmpje waarin ze een dramatische oproep deden. Over dat filmpje en over de vraag of er losgeld is betaald, vertelden ze vandaag. Terug in Nederland op Schiphol. Je kan, je kan dus beter zes maanden ontvoerd worden door een of andere terroristische groepering dan een maand lang aan de Expeditie Robinson meedoen. Want dan kom je helemaal uitgemergeld terug. En als je in zes maanden vast zit bij terroristen, dan kom je helemaal blij en verzorgd. En, uh. Als ik jullie het begrijp, en dat hoor je misschien zo dadelijk ook in deze clip. Deze uh, clip zit vol met de euro. Jullie die is waarschijnlijk aangekomen, want ze hebben ze vrede gekregen. Ja, dat kloppen wel meer dingen niet. Zekker. Het was een lange reis. Ze zijn net geland. Maar even één goede foto over. Boudewijn Berendsen en Judith Spiegel nemen alle tijd om hun verhaal te doen. Over Jemen, het land waar ze ruim drie jaar woonden en waar het volgens hen steeds slechter gaat. Het feit dat je zo makkelijk op klaarlichte dag. op weg van de wasseret naar huis kunt worden ontvoerd. is eigenlijk. Uh, ongelooflijk. Ik werd ook heel vaak boos op de brutaliteit van dat gegeven. Gewoon om twee uur s middags, 300 meter, wassen weg naar huis. Gasten stappen uit hun, uh, uit hun terreinwagen. Houden wat guns op je gericht. Good. En uh, je, stap, je stapt wel in. Want uh, het is toch een beetje beter ontvoerd dan dood. Wij zijn... Dit is dus. Zo'n bullshit. Als je uh, de eerdere nieuwsberichten al hoorde. Wat ik straks net zei: van, uh, duurde enkele weken, misschien wel een paar maanden voordat we eindelijk een filmpje te zien krijgen... Dat, dat ze erachter kwamen dat ze ontvoerd was, toch? Ja. Zij wordt op weg van huis... Naar de was van de wasseretten naar huis, 300 meter... in een stad, op klaarlichte dag... wordt ze met een bus, met mannen, met mitrailleurs... wordt ze ontvoerd bij een wasseretten. En er is niemand die dat opvalt? Eén is dat inderdaad. Uh, uh, mag ik dan nog bij inwerpen? Is dat ze uh, samen met haar man... in Jemen zat, als journalist... Ja, als Nederlandse journalist. Uh, en Jemen was op dat moment nou niet bepaald, niet in het nieuws. Dus iedereen die een correspondent in Jemen heeft zitten, die neemt contact op met die correspondent. En er is er geen één krant in Nederland, of wat dan ook geweest, die heeft gedacht van, hé hey, is gek. Uh, ja. Hoort je, uh, jullie spiegel is niet bereikbaar alle, <laughs> een week of drie. Oké, okay. en, en, en wat ook belangrijk is, er worden dus op, uh, zo, uh, bij de wasserette opgepikt in een busje gedood. Ja? Ja. Met kloffie aan, wat ze dan aan hebben. Want het is toch een beetje beter ontvoerd dan dood. Wij zijn ontvoerd hier in Jemen. En we hebben een groot probleem. Het enige teken van leven afgelopen zomer. Op het oog een wanhopige roep om hulp. Maar zo was het niet. De ontvoerders zeiden, we gaan een filmpje van jullie maken. En dan gaan we zeggen dat je over tien dagen doodgaat. En jullie vroegen, ja echt. We zeiden, nee. Nee. Nee. nee. Dood. Dus eigenlijk um, zaten we nog... En dan gaan we zeggen dat je over tien dagen doodgaat en jullie het vroegen. Ja echt, we zeiden, nee, tuurlijk gaan jullie niet dood. dus staat uh, Wat? Nu zegt hij nog wel interessant hierna. Ja, Natuurlijk. ik. Tuurlijk gaan jullie niet dood. Dus eigenlijk um, zaten we nog een beetje te giebelen vlak voordat die de de niet gemaakt werd. Maar ze zeiden wel, jullie moeten wel huilen. En um, ik heb best wel veel gehuild. Ze zaten lekker een beetje te giebelen. Maar, hè? Maar, maar toen niet. Hij kon toen, niet aan. toen lukte het gewoon niet. Of er losgeld is betaald, ze weten het niet. Net zo min als wie hun ontvoerders waren. Ze denken zelf niet dat het al Qaeda was. Ik geef je even een voorbeeld. Dan... Op een gegeven moment zat ik gewoon in zo'n zo topje achter. Op een gegeven moment zat ik dus in zo'n topje achter... ...die ze waarschijnlijk in de broekhakzak had zitten toen ze ontvoerd werd. Nee, Mick, wacht even. Daar heb ik een antwoord op. Echt. Vanmiddag op de radio. Want waarschijnlijk vond jullie dat... Jullie zijn namelijk vandaag... Heeft ze een beetje, het uh, belammerde verhaal van gisteren... ...heeft ze een beetje bijgekalfladen. Want ze, oh, ze kreeg, kom maar de week stellen. bestellen. Ze alsof? heeft zelf ook wel in de gaten, ja. dat het een beetje een verhaal als een gatenkaas is. Een soort hotel zat of zo. En, uh, nou ja, dan heeft ze dus twee die dingen... yoga, op... ze zat in yoga in dat topje. Ja, maar, maar, maar, maar Jullie heeft nu uitgelegd hoe het echt is. Uh, uh, ten eerste zaten ze daar. Ze hadden misschien wel uh, uh, airconditioning. <laughs> en ze hadden een televisie <laughs> waar ze een paar uur bracht met <laughs> <om> kijken... <laughs> Slik man man. Ja, dat hadden ze, dat heeft ze verteld, toch? Ze hadden en ze konden een paar dagen konden ze televisie kijken. Maar, zie jullie, ze hadden geen stroom. Dus eerst meld je, ze hadden het uiteraard goed, we hadden airconditioning. En dacht, laat ze, zeggen, ja, we hadden airconditioning, we hadden geen stroom. TV kijken, airconditioning. En ook nog een keer, wat was het, wat was het andere wat je nou... Ja, eh... nou, ik zal maar eens verder draaien. Ja. Misschien dat hij erin zit. We waren bij de yoga gebleven. Ze denken zelf niet dat het Al Qaeda was. Ik geef je even een voorbeeld. Op een gegeven moment zat ik gewoon in zo'n zo topje achter en een of andere yoga oefening te doen, dan lag ik met mijn benen zo achter mijn hoofd en dan kwam hij weer binnen. Nou, bij Al Qaeda, ik weet zeker, vergeet yoga, vergeet het feit dat ik minstens een pakje per dag kon roken, vergeet eten tijdens ramadan natuurlijk. Een paar keer hebben ze gedacht dat ze vrij zouden komen. Vijf weken geleden, maar dat ook een dag slecht. voordat het echt gebeurde. De dag dat we zouden gaan en we dus klaar zaten met onze gehennade handen en voeten en boerkazen. En dat gingen we niet, maar uiteindelijk de dag daarna wel. En dat was nog alsnog onverwacht. In de woestijn werden ze door hun ontvoerders overgedragen aan een onbekende groep mannen. Voor ja, wie ze afgelopen zaterdag op de stoep bij de Nederlandse ambassade uit de auto zijn gezet. En of ze ooit weer teruggaan naar Jemen. Die vraag kregen ze ook nog tijdens de persconferentie. Het antwoord van het stel voorlopig in ieder geval niet. Even over de kleren kwestie. ze uh, hadden een topje? Ja. Dat heeft ze vanmiddag ook even uitgelegd. Oh. Ze waren namelijk, en je hebt niet goed geluisterd mee. Want je hebt te snel conclusies getrokken. Ik luister toch goed, Nat? Nee, ik ben er niet. Want ze waren onderweg vanaf de wasserette. Ja. Dus... Ze hadden een hele zak met kleren bij ze en dat was heel prettig, zeiden jullie het ook nog. Dat oh, ik, dacht dat, ik dacht, de auto was er het heel. En ze hadden dus uh, een hele zak met kleren, dus konden ze gewoon uh, iedere dag lekker verkleden. Oh en ze dacht... kregen iedere dag kregen ze, uh, uh, snickers en uh, kilo's fruit. Ja, kilo's fruit. Ja. Kilo, Kilo, fruit. Kilo, kilo's fruit. Iedere dag brachten ze en kilo's is snickers. Fruit. Wat een verhaal. Oh. <laughs> Die hebben inderdaad gewoon, weet je wat, wat ik denk? Gewoon even speculeren. Die, die hoorden overal van ontvoeringen en blablabla en die hadden een beetje geld nodig ja. en die hebben gewoon uh, zich laten ontvoeren ergens, Rekker. maar dan gewoon door bekenden en die hebben het hartstikke goed gehad en uh, toen zeiden ze van uh, als we los geld krijgen, prima, maar als we niks krijgen op een gegeven moment, ja, dan, dan moeten we iets verzinnen, dan moeten we weer terug. Allemaal als je over nadenkt, allemaal, de ontvoering werd pas weken later bekend. De, de vrijlating werd pas dagen later bekend. Ja, en het stond op zo'n hele vage YouTube-channel, weet je nog? Ja, steeds op een manier dat er geen uh, sporen meer van terug te halen zijn. Hier dus zoveel mogelijk tijd eroverheen te laten gaan. Ja. Niks gebeurt gewoon ter plekke. Het is altijd vijf dagen geleden zijn ze vrijgelaten. Maar ze mochten nog niks zeggen, weet wel. Uh, twee weken geleden zijn ze ontvoerd. Dat je nooit meer echt daadwerkelijk mensen kan vinden die daar iets over weten. Dit is zo'n bullshit van, want wie waren die groep mannen, weet je wel, waar ze dan overgeleverd werden, die ze bij de ambassade afzetten. Wie zijn dat? Nou, wie stelt die vragen? Nou, daar heb ik een clipje van. Hebben jullie het ook uitgelegd, maar dan de Engelse pers. Oh, die heb ik dus niet gehoord. Ja. Oh. In oh. de eerste verklaring, en Dan hebben jullie de naam zelfs van de organisatie genoemd. Wat nou zegt ze dat ze het niet weet? Maar ze wist wel degelijk. Oh, nou, dan, dan ben ik benieuwd. Je niet benieuwd. I hope with all my heart that these kidnappings oh. stop. Journalisten. And for all the people who are still kidnapped, uh, if they one way or the other uh, receive some news. I hope this gives them hope, I hope. That we are at least out now. <laughs> yeah, I, certainly criminals. Of course. Okay, yes. Every kidnapper is a criminal. Yeah. They call themselves pirates. Spiders? Pirates. Which is probably what they are. Pirates of the desert. I don't know exactly where that was. Because, Because we death move death sometimes from place pirates to other. They call us a Yeah. You call them the no idea if there's pirates any the money being exchanged or not. Trust me, I want to know too. Yeah. We didn't get didn't the impression we they were from Al -Qaeda. Al Qaeda. If they were they could hide it very well. So I know there were many rumors that we were in the hands of Qaeda, but I'm not so sure about that. Hij, I don't know if they were from Al Qaeda. But if they were, then they could hide it very well. Because <sniffs> hoe can je zien dat mensen. Uh, ander had, de anderhalf Bouwerlijn Bier had je wel gemerkt. Pirates of the Desert. And ja, heb je gewoon het gezegd. zegt, ja, yeah, they were criminals. Pirates, that was what they are. Ah, well, Pirates well. of the Desert. they Ze verzinnete plekken. Godverdomme it's normaal. normal. is net een new Johnny Depp film wat inmiddels said. Pirates of the Caribbean 4. Pirates of, of the, the Desert. desert. Fuck you. fuck you, fuck you, fuck you, je spiegel, wat geloven je niet. Je mag niet meer meedoen. Ik wou zeggen, maar ik zeg. Oké, nou, gezellig. Ja, ik wou zeggen, man, uh, was wel voor de dood gezolden, maar dat ik een beetje goed vertrekkend. Vandaag wat, het vandaag de twaalfde. Ja. Zaterdag is het precies een jaar geleden dat de Sandy Hook basisschool... Shooting. Shooting. Waar 22 uh, eerste klasses van 5, 6 jaar overhoop werden geschoten in één, één uh, klas en zes uh, volwassenen. Ja. 28 doden. En één schutter, Adam Lenza. Uh, dat was het die jongen met oneindig veel wapens? Nou, hij, uh, kort gezegd, hij, uh, hij sch... dat is het verhaal. Hij had eerst zijn moeder neergeschoten, die werkte als, uh, als, als optische basisschool. Ja, en op die manier kon hij schrijf maar naar binnen of zo gaan. Maar een heel vaag verhaal. En toen had hij, had hij het inzicht dat hij uh, allemaal vijf, zes jaar uh, gewoon ging neerknallen. Vaag verhaal. Maar uh, ja, iedereen kent het denk ik wel een beetje. En anders moet je het even opzoeken. Ja, het is een jaar geleden volop in het nieuws. Ja, volop. En, en als je even op YouTube kijkt of waar dan ook. Er is nog nooit zo'n stinkend verhaal geweest als dat. Klop, The Sandy Hook shooting. Er klopte echt werkelijk waar geen ene moer van. Er zijn nooit uh, bijvoorbeeld uh, beelden geweest van, uh, van, uh, van binnen. Nooit. Uh, geen, er zijn op een gegeven moment een paar weken geleden foto's uh, gekomen van binnen. Dan zag je een paar uh, handvatten, zag je. En uh, weet ik veel wat je zag. Een, een gangetje, maar helemaal geen bloed, niks. En het vreemde was dat er al vrij snel na de shooting besloten werd dat het hele gebouw. Ze tot, tot de grond, toe tot af, de, grond af, de fundering toe, toe afgelopen geslopen is worden. Dus je kon niet ja. zien waar het stond. En uh, dat iedereen die daaraan meewerkt, ik moest uh, geheimhoudingsplicht tekenen. Dat soort dingen, ja. Uh, maar toch wilde de, de, de AP, Associated Press Group. Ja. Die wilde, dus, er waren dus opnames, uh, 911 calls. Zeg maar 112, uh, alarmnummer. Uh, die, die mensen vanuit die school natuurlijk gebeld moesten hebben. Dat was ook het verhaal. Dus... Je hebt de Freedom of Information Act of zoiets. In ja, andere ja. Wet. ja. En dan moeten die dingen dus openbaar gaan. dat Nederland ook, wet van openbaar bestuur. Ja. Alles opvragen, alles openbaar voor iedereen. Ja. In de, zin uh, de ouders en zo, de nabestaanden, die, die, die wilden, echt, die wilden te kosten wat het kost dat die dingen niet naar buiten zouden komen. Want verschrikkelijk. En dan zou het hele trauma weer omhoog halen. En uh, nou, noem het maar op. Uh, ze, ze hebben alles gedaan om dat tegen te houden. Maar toch. Het is een wet, dus die dingen zijn openbaar gemaakt. Ja. Vorige week. Nou, het Amerikaanse nieuws sprong daar meteen op in. Want je zou denken van, nou, het is nieuwswaardig. Die tapes worden naar buiten gebracht. Misschien staat er ja, nog informatie op. Die we... Waarom moet je zo ruim blijven? Ja, ik kan misschien bevestigen. Weet je wel, heel veel mensen die beweren van dat het een neppe schietpartij was. Dat er helemaal geen schietpartij was. Nou, dan laat je toch die tapes horen. Ja. Even kijken, waar heb ik hem? Ik heb even hier... Dit is een clip dat is van... Uh, hij begint met iemand van NBC Nieuws. Ja. grote Amerikaanse nieuwszender. Dan iemand van MSNBC. Ook een hele grote. En dan iemand... Want je zou toch denken... Van, er zou toch wel een of ander netwerk in Amerika moeten zijn die ze wel... Want daar gaat het om. dat ze, ze, niet laten, gaan, ze gaan ze niet laten zien namelijk. Iemand moet ze toch tonen. Iemand zou ze toch wel moeten laten horen. Ja. Zou je denken. En je hebt tegenwoordig ook uh, Al Jazeera. Amerika. En dat is de derde... Een uh, man die je hoort, ja. ook die laat het niet zien of horen. Dit is wat de Amerikaanse media op de dag, vo de dag voor en op de dag dat ze het uitkwamen, erover te melden had. It is a very, very uncomfortable thing. But it is part of why the job of a free and responsible press is not just an important thing in a democracy, it's a hard thing. And it's a hard job, and it is hard to do well. And you want the people who do it to be worthy of the responsibility that they have. Tomorrow morning, in a law office in Danbury, Connecticut, the news media will get access to the tapes of the 911 phone calls that were made in Newtown, Connecticut on the morning of the Sandy Hook Elementary School shootings. The state of Connecticut and the prosecutor's office and representatives of the victims' families say they did not want those tapes to ever become available to the public. But the Associated Press sued to get access to the tapes, and a judge ruled in their favor, and the appeals were dropped. And so tomorrow morning in Connecticut, the media, for the first time, will get those tapes. And then what? Now it's up to then the one. good judgment of the media to decide whether those tapes should be publicly broadcast. Whether what they will add to the public understanding of the Sandy Hook massacre outweighs the additional... Pointless trauma that playing those tapes publicly will undoubtedly cause to the families and the survivors in Newtown No, More developing news this afternoon on the cycle within the past hour authorities released a handful of 911 calls from inside Sandy Hook Elementary School just 10 days out from the first anniversary of one of the deadliest mass shootings in American history. This is obviously a sensitive issue for the families who lost loved ones and for many others in the community and for many in America for that matter. NBC News is currently reviewing the tapes but for now at least we are not, we're choosing not to air them. Today's release ends a months-long court fight to make those tapes no. public opponents no. argue. The wounds are still too fresh but Those who argued for their release say the calls may provide insight into the way the response was handled and perhaps get us better prepared for future events um, you know guys just because the media has something a photograph a tape a piece of video doesn't mean that we have to release it doesn't mean we have to say <laughs> whatever we get we just put it out and let the people decide how they feel about it we make decisions about what to air what to broadcast every single day and uh, you know we have to ask is this valuable for the public good does it advance the story does it enhance the narrative does it enhance our understanding of what happened in a given situation and if it doesn't then we have to say are we just doing grief tourism and just ratings fodder. And I think measuring what is the public good with releasing the information has to be the prime uh, part of the decision matrix. And not everybody would agree. I think a lot of people would say, well, what do the families think? And then end it there. I don't think that that is the prime area where you make that decision. We have to be sensitive to families. Obviously, we all are. But... I want to know what does it mean what the public good is in a situation. Mm. Recordings of a 911 calls from oh, Sandy yeah. Hook Elementary School, the shooting there were released earlier today. The audio reveals a mixture of calm and anguish as town dispatchers urged panicked callers to take cover as gunshots could be heard at times in the background. Al Jazeera America will not play those audio recordings. Nou, dat was even een compilatie van hoe eh de Amerikaanse nieuwsnetwerken hiermee omgingen. Ze worden, niet, uh, ze worden niet aan het publiek. Uh, nee. Ze krijgen het niet te horen. Want, zoals uh, die laatste man ook zegt... Uh, je hoeft niet alles te horen. Nee, je hoeft niet alles te horen. En uh, gunshots en uh, de, de, de paniek. Ik kan, ik kan en, uh, ja, ik zou ze dan wel willen horen. Ja. Jij niet? Ik zou ze uh, steeds liever horen ook. Ik denk dat ons publiek ze waarschijnlijk ook wel wil horen. Ja, ze verdient te horen. En ik denk dat... Ik weet haast misschien wel zeker, behalve de mensen die No Agenda luisteren. Want ik heb dit van uh, No Agenda. Die hebben dit uh, al uh, voorgeknipt, een beetje. De belangrijkste dingen eruit geknipt. Uh, maar de, de, wat er overbleef is nou ja, ongeveer hetzelfde. Ja. En ik denk dat heel weinig mensen dit gehoord hebben in een weekje dat uh, Nelson doodging. En, uh, hebben, wij de, hebben wij de tapes? Ik heb de tapes. Ik heb het belangrijkste uit de tapes, zeg maar. Wil je ze horen? Zo hoor. Even kijken, ik heb er drie. Drie, en die zijn dus al voorgeknipt. Maar als mensen ze helemaal willen luisteren, ze zijn in totaal alles bij elkaar geloof ik 18 minuten. En iemand zag ik al op YouTube, die heeft al alle 18 minuten achter elkaar als één filmpje ja. gepost. Dus op YouTube kan je ze helemaal vinden, voor de geïnteresseerden. Even kijken, we beginnen met de uh, acting custodian. Dat is dus de acting zo noemt hij zichzelf ook bewaken. Ik heb het even opgenomen wat custodian betekent. Dit is een security man, zeg maar van die school. Ja. Nou, dit is de eerste tape dat ik even laat horen. All right. What about the students in the front van de building? Everything's locked up, as far as I know. I'm not in the front. Alright, you're in lockdown. You... Yeah, they're in lockdown. Did you see anything out the window? No, it's still going on. I can't get over there. Okay, I don't want you to go over there. I want to know what's happening with the students though, along the front corridors. This is in the front parking lot? Yes. I'm not, I'm not in the front. I'm actually down the other part. But I'm close. Okay. Ik zal maar, ik doe hem een paar keer terug, want er zit zoveel in. Uh, hij zegt hier dat hij buiten staat, maar dat hij wel weet dat alle klassen in lockdown zitten. De hele school zit in lockdown. Hij kent er niet in. Hij kent er niet in. En uh, die gast die vraagt wat dingen van waar is het? Dat weet hij ook niet precies, want hij staat op een eindje afstand. En dan op een zegt hij oh nee de front. Ik zal hem een stukje terug doen. Dat is wel interessant. Die schreef aan een raam, hè? Uh.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 All right, Jen, let's get one Let's get one caller. I'll take my caller. All right, now, who am I talking with right now? It's also been me? What's your name? Rick Storm. Rick Storm, all right. Rick, what is your position with the school? I'm, uh, I'm acting head custodian today. Newtown, okay. what's the address of the school? I'm acting head custodian. I'm acting ...hoofdbeveiliging... Ja. ...voor de vandaag. Ja. ...apart om dat te zeggen... ...zullen we dan niet gewoon zeggen... ...I'm, I'm, with uh, I'm, security. I'm a, I'm a security guy of weet ik veel... ...wat zou custodian. jij zeggen... ...jij werkt bij de beveiliging hier op, op school ergens... ...I'm a custodian, ik ben beveiliging. ...ja, dan zegt hij... ...I'm the acting head custodian... ...ik speel dat beveiligd... Nog ja. een stukje terug... Rich thorn. Rich thorn. Rich thorn what is yes. your position with the school i'm uh, i'm acting head to sodium tonight newtown okay. okay. what's the address of the school 12 bishop drive. drive okay something's happening okay all right now when you say the school is in lockdown well it was a it's during classrooms okay so at this time you're defending in place Okay, at this time, all the rooms are locked. Yeah. Okay. Did you see anything out front before this started? No, okay. I was out all morning. Where are you in the... Okay, the so gym teacher told me they saw a shadow going past the gym. Just now? Yes. All right. Now, are they running on the outside or the inside? I would say that was the outside. There's still shooting going on. Please. All right. What about injuries at this time? Excuse me. What about injuries at this time? I don't know of any injuries right now. Okay. There mm -hmm. yeah, we go. They're coming at me down that point. Jen, I need you to call the state police. Just. Six, this is it. It's still still going on. Nou, daar werd je al heel wijs van. Wat weten we nu? We hebben Rick Thorn, de acting head custodian of that day. Die buiten stond en je hoort een stuk of vijf keer boef. Ja, maar niet keihard of zo. Je hoort, ook, je hoort verder helemaal geen paniek. Je hoort gewoon één grote stilte. En, ver, en ja. hij is ook... Niet echt heel erg in paniek. Misschien is dat juist een baan, dat is natuurlijk logisch. Ja, dat hoeft ze te denken. Denk maar misschien je baan moet cool je... blijven, toch? Ja, want ik zou namelijk, als je niet cool bent, dan word je pist of die, uh, die scheidlijn van Nijmegen Ja. Maar op een gegeven moment is diezelfde, en, en, en uh, Curry heeft het nagezocht, deze Rick Thorn. Ja. Niks van te vinden in, uh, van een jaar geleden. Geen interview, niks. Heel, uh, niet bekend, bestaat niet, Rick Thorn. Maar in deze tapes is wel Rick Thorn. Uh, ja. Erg. Upright. Toch? Rick Torn stond buiten. Maar opeens was hij ook weer in een of ander ander gesprek binnen. Alright. Do you hear any police officers at this time, Rick? I'm hearing talking. I'm not seeing anybody. I'm hearing talking. Okay. I just said, I'm sitting in the middle of this corridor. Okay. <laughs> Midden midde in de schietpartij, midden in de massacre. Wat zijn die zelfrijdelijke? Hij, zelf, hij staat in de middle of the? Corridor. Ja. Yeah. Dat is de, de, de gang. Ja. En hij, uh, hij hoort er verder niks. Nee. Hij hoort wel wat politie, misschien praten, dacht hij. Custodian, ja. custodian, entering self-cheese, for shelter. Oh, dit is wel interessant Custodian, custodian, exchange entering self-cheese, for shelter. Nou, dat is nog niet neer, dat is nog niet doodschieten. Ja, custodian, custodian. Ik speel me Weet ik voor wat, wat, wat hier aan, waarom die dat roept. Julian Custodian. Hoor je het? Ik heb niet daarover with me. I'm on the phone with dispatch. Dispatch. Hoor je dat? Nu ga even terug. I'm on the phone with dispatch. Je belt dus met 911 een ala alarmnummer. En je zegt het volgende: I'm calling with dispatch. Zeg je tegen iemand roep je tegen iemand die langskomt. Wat ben je aan het doen? I'm calling with dispatch. Wie zegt er zoiets? De centrale betekent dat toch? Ja. Ik bel met de centrale. Dat doe je alleen als je bij een of andere politie zit of een of andere. Ik uh, ja, ben veiliger, dus ik kan ook nog. Dispatch? Ja, ja dan ga je ze uh, bellen met 911, niet met. Nee. De telefoon met dispatch. The victims in the building. How many? How many? 2 down. Two down. Okay. Is it safe?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 Nee, nee, nee. Ik vind je helemaal kritisch kijken. Mm -hmm. Het zou kunnen. Maar het is een vreemd verhaal. Ik vind het dat hij bijzonder rustig is. Inderdaad. Ja. Maar goed, hebben we hebben nog een clip eruit gepakt. Dat is van iemand, een vrouw, die daar werkt op die school. En die belt ook met name en man. En die is in, zelf in haar voet geschoten door de Adam Lenza. Ja. En ja, dan krijg je natuurlijk grote paniek en... Als jij in je voet zo gestroten zijn, ja misschien jij niet, maar normaal mensen die in de voet geschoten zou zijn, die zou toch gewoon aardig redelijk te pan uit flippen, hè? Ik ook, hoor. Oké. Ik zeg gillen van mij. This is uh, the state police. I got uh, a victim, a victim from the shooter school. here. Yep. She's, she's been shot once in the foot. She's been shot once in the foot? She's in the playground, let's believe it. Oké, all right, all right. Room number one. Room number one? Yep. Uh, one shot in room number one. How close are you guys to uh, arriving on scene? What? How close are you guys? A to female life? shot uh, in the foot. You got a female party shot in the foot. Yep, she's in. Yeah. By right, right by ambulance. Right by, right by the playground, room okay. number one. Oh, I know that. Okay, where, uh, where are you? Are you okay right now? Yeah. Okay. Where, where, where's room one in the school? Facing the playground. Where are you? Facing the playground. On the playground? Facing towards, facing towards the playground. Okay. Are you safe right now? Uh, I think so. My classroom door is not locked. Okay. Is there anybody that can lock the classroom door without being safe? No. Safe to do so. Okay. All right. Just try to stay where you are. Okay. I have Yes. There's children in this room. So. Okay. Try to apply pressure, okay? Yeah. Okay. We have people coming, okay? Uh-huh. All right. Mm -hmm. Okay. Is there any other teacher with you in there, or is just students? Uh, no, there's two other adults in the room with me. Okay. All right. Are they, are they right next to you, or where are they in the room? No, they're they're over on the other side of the bookshelf. Okay. All right. Are you okay right now? Uh, for now, hopefully. Okay. All right. Just keep an eye on it. Try to keep pressure on it, okay? We have people heading out there. Okay, bye-bye. Okay, hard. bye Are you there? Yeah. yeah. Okay, last <laughs> 10 seconds, though. Ja, keep an eye on it, zei ze, van uh, opletten. Ja. Ja, ja, ja. Dan heb ik nog één dingetje, die is heel kort. En die zat in de eerste clip, alleen die heeft Curry eruit geknipt, omdat hij het zelf niet opgevallen was. Ja. Maar oplettende mensen op internet, die hebben het gelukkig over niks anders bijna als ze het erover hebben. En dat is het uh, volgende clipje. Is, uh, er komt ook die eerste clip, als die, heet uh, die, Rick Thorn, belt met 911. Ja. En dan zit er een man en een vrouw daar. En die vrouw op de achtergrond die zegt iets. En dat hoor je heel duidelijk dus in die 911-tapes. Komt-ie? Something's happening. Oké. Just I the rumor. fake. Jen, hang up. I need you to get off that phone. The rumor is fake. Okay, Ik zou hem iets harder zetten. Dan nog een keer doen. Something's happening. Oké. I hear the rumor. fake. Jen, hang up. I, I need you to get off that phone. En toen zei hij, Jen, I need you to get off that phone. Komt het nog een keer. Something's happening. fake. Okay. Jen, hang up. I need you to get off that phone. <coughs> dus. I don't need to say more. Dus yeah. Roar is fake. En uh, hij, hij is inmiddels ook ingelicht. Zo van, speel het mee. We moeten opnames hebben voor laten als mensen erom vragen ja. en dat is het helemaal het is helemaal gespeeld die mensen die moesten gewoon die, die vrouw die in de voet geschoten was ook net gewoon meespelen van je bent in de voet die geschoten one, er, yeah. jij, jij wordt nu even aan de lijn fuck off man ja, dat is, dat is, dat is had er een of andere shotgun toch Adam ja. Lenzel of wat had hij ja, weet ik veel wat hij nee daar weet ik trouwens niet hoeveel wapens had allemaal wapens van zijn moeder meegenomen ja. meer wapens dan je normaal als mens kan dragen een nou ik denk als je in je voet geschoten wordt ik, denk, dat, ik nou, heb dan... Vietnamfilms gezien waar mensen in de voet geschoten worden en dat zijn echt stoere mannen en die huilen als een als, als, als, als, als kleine baby. Ja, dat doe ik zeer. Een kogel in je voet. Wat? Wat je mm. Maar goed, uh, dat, dit kan dus 1-2 dus dagen voor Nelsons dood uit. Ja, ik zeg verder niks. Maar zoals ik al zei, je hoort het nieuws alleen maar Nelson. Ja, nou dit heb, die hoor je nergens, want ja, wat wil hun zeggen, het is gewoon het is zo erg, wat ze me tevoren ook zeiden, het was zo erg, je kon het niet laten horen. En, uh... Ik weet niet of we het aan de show gedaan maar wij hebben al eerder gezegd dat Nelson Mandela en nog al een jaar dood is. Um, dat hoorde ik ook, dat heb ik ook gelezen om te checken. Je hebt bijvoorbeeld zo'n site als, uh, heet dat, Time ofzo, weet ik veel. Ja, Time Manager. Ja, dat is een hele grote site. Ja. En die hadden... Die, hadden dus die, die, die, die schrijven. En die hadden geschreven van... Uh, we gaan niet schrijven over deze tapes... ook een heel blablabla bla, bla, bla verhaal... omdat het zo erg is en zo schrik... bla bla bla... we kunnen er niet over schrijven. De hele media mag er geen woord over zeggen. En waarom, denk je of niet? Nou, dat blijkt toch uit deze tapes, man. Dat is één groot, Eén groot toneelstuk. Eén groot toneelstuk. Eén groot toneelstuk. Je had het trouwens over tuin, Ja. En tuin kiest... ieder jaar kiezen ze de man of de year, hè? Fransje? Vorig jaar was het Obama. Dit jaar Frans Timmermans. Nee. Pff, ik heb het wel gehoord, Wie was het. De paus! Dat een Frans. Franciscus. Hier. Franciscus hier is de man of the year. Man of the year. Hitler is het ook een keer gehoord. Uh, ja, misschien ook wel een keer in de toekomst. Man of the year, maar nee. Two man of the year. <laughs> nee, ik denk het niet. Goed. Ja, dat was al het nieuws van uh, vandaag weer. Of jij moet nog wat nieuws hebben? Nou, ik heb nog uh, een paar kleine dingetjes. Uh, we hadden een paar weken terug, een maandje terug, twee maandjes terug. Maar we waren toch allebei een beetje trots op de Rusland fitting. Ja, we hebben er toch ook geen mens scheidsziek van. Hè? Ja, maar toch, het was in het begin. Was in het, het begin was het leuk. En toen was het klaar, en toen dachten we allemaal, Nou, we moeten in Nederland niet in fitties meer. Dat moet je niet meer willen. We zitten in een nieuwe fitting, mee. Ja, maar voordat we daarboven beginnen. Oh. Ja. Voordat, voordat we met die FITI begonnen. waren we nog druk met, met, met onze handelsmissies. We gingen eerst naar China, ah, ja. naar Indonesië. en nu naar Israël en Palestina. Lekker verkopen. Ik had al, ik had, uh, dat hoorde ik zaterdag op het nieuws. en daar heb ik hem ook genoemd. Rusland, Rusland, Rutte bezorgt. VOC-mentaliteit naar Gaza. Want ze waren top bezig. Top ging het dan, Joost. De ik dat denk uh, dat we eerst moeten beginnen. dat het nog echt. Uh, Toppunt van Rom. Premier Rutte bezoekt dit weekend met een uitgebreide handelsdelegatie... zowel Israël als de Palestijnse gebieden. Het gaat om een kennismaking. En om te zien of met beide partners de handelsbetrekkingen kunnen worden uitgebreid. Tot nog toe ontmoedigde de Nederlandse regering bedrijven om zaken te doen... met Israëlische handelspartners als die werken vanuit het Palestijns bezet gebied. Maar Rutte vindt dat daar niet al te zwaar aan moet worden nee, getild. dat vindt hij niet. Het gaat hem te ver om het Nederland-Palestina-vlaggetje vast te houden, maar een leider van deze missie is hij wel. Premier Rutte is in de Palestijnse gebieden, samen met een paar ministers, maar vooral veel zakenlui. Voor velen van hen gaat het hier niet om het sluiten van grote deals, maar om snuffelen. Snuffelen. Nou, ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig wat er hier in de Palestijnse gebieden uh, zich allemaal afspeelt. Gisteren een leuke dag gehad, een aantal bedrijven bezocht, zag er eigenlijk heel hoopgevend uit. Eurc mentaliteit van? 2013. Ja, wat je op de televisie ziet eigenlijk. Uh, schietende mannen en uh, hoop uh, volksopstanden. Moet je beginnen meemaken hoe een zeg maar contact met twee uh, belangrijke partners gesloten is, met Israël en, en met de Palestijnen? Want vandaag is het Palestijnse Politieke bedrijf... Correcte, beurt, ...morgen het Israëlische. Ja, en daar heen, zijn nee. de belangen veel groter. Gas. En er ligt voor Israël en tussen is aan Cyprus... ...een enorme voorraad gas onder uh, de zeebodem. En ja, dat willen we gaan winnen. Ook al gaat de missie keurig naar beide kanten... ...hij is politiek zeer beladen. Deze week bleek dat Nederlandse bedrijven... ...ook Israëlische ontmoeten... ...die in de illegale nederzettingen werken. Nou... Nou, Ik heb mijn Nederlandse bedrijven gezegd... Kopen we niet, het kabinet kan dat niet verbieden, maar ontmoedigt dat. En wij steunen die ontmoediging. Premier Rutte zegt dat het kabinet deelname van nederzettingenbedrijven... aan het door Nederland ingestelde samenwerkingsforum probeert tegen te gaan. Wij kunnen niet als Nederland in alle gevallen 100% zekerheid hebben... Uh, welke Israëlische bedrijven precies actief zijn in de Palestijnse gebieden. En er komt bij... Uh, dat er ook bedrijven zijn die vooral actief zijn in Israël of elders. En ook een paar dingen doen. Bijvoorbeeld, uh, supermarktketens, dan ligt het ook weer anders. En dat geldt ook voor het waterbedrijf Mekorot. Dat water uit de westelijke Jordaanhoever naar de nederzettingen pompt. Zou je verbieden het waterbedrijf van de zaken mee te doen, dan, dan zouden u en ik en wie dan ook niet kunnen douchen als we in Israël zijn. Uh, want dat levert al het water. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken staat het niet aan. We are saying that they should not work with the Israeli companies, that are working in settlements. Maar hij speelt het niet hoog. Palestina heeft wellicht ook te veel te winnen bij deze mm -hmm. bedrijvenmissie uit Nederland. Zeker. Nou, niet meer. Wow. Maar goed, toen was het allemaal nog leuk en aardig. Politiek correcte missie gingen eerst naar Palestina en daarna pas naar. Uh... En dacht dus erop, ging ze naar Israël. En lekker, lekker kijken en snuffelen in de gebieden. Nou, allebei de kanten. Oh, komen we de uit, hè? Weet je, de VVD die moest naar Israël. En de PvdA die zei, oh, dan moeten we ook Palestina aandoen. Politiek correct zijn we. Geen probleem. Ja. En wat krijg je dan? Krijg je alleen maar gezeik. Ja. Want Israël zijn net zulke hufters als Poetin. Die moet je niet zo lopen op dissen. Israël is niet een ander klein landje. Die, die, staan die moet je niet dissen. Nee. Die hebben een grote bek. Precies. En, uh, Ja, daar zijn we een beetje achter gekomen. Ja, want een dag later was het niet meer zo'n feest. Nee, ik, ik heb er een clipje van. Vergeet de Rusland 40, we zitten in de Israël 40. Moet ik hem draaien? Moet ik hem erinleiden? Rutte was gisteren op bezoek in de Palestijnse gebieden. Hij leidt een delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven om de handelscontacten uit te breiden. Ja. En vandaag bezoekt hij Israël. Aan de lijn is correspondent Monique van Hoogstraten vanuit Oost-Jeruzalem. Palestijnse gedeelte. Monique, wat is er aan de hand? Uh -oh. Die scanner. Nou, uh, die scanner die is cadeau gegeven door Nederland uh, voor een bedrag van 3 miljoen euro. Um, eigenlijk om beide partijen een beetje tegemoet te komen. Israël weer, of, uh, sorry, in Nederland wil natuurlijk zo'n middenweg altijd kiezen. Um, aan de ene kant uh, Israël tegemoet komen, die grote zorgen altijd heeft over pardon, de veiligheid. ...en daardoor de export uit de Palestijnse gebieden zodanig controleert... ...dat het voor Palestijnse ondernemers heel erg lastig is. Aan de andere kant wil Nederland graag de Palestijnen helpen met hun export... Uh, ...en heeft daarom een grote scanner geschonken. Dat is een ding waar een hele vrachtwagen tegelijk doorheen kan... ...zodat je dat niet allemaal hoeft uit te pakken. Uh, Nederland wil graag uh, dat de Palestijnen dat ook kunnen gebruiken... ...om te, om ex te exporteren van Gaza naar de, West de Jordaan Jordaanover... Uh, zou dit uh, ding feestelijk openen is wel bijgetat uh, en daardoor heeft Rutte gezegd dan gaan we dat geen onderdeel maken van het programma dan gaan we dat niet feestelijk openen. Oké okay. en dat is één ding Monique dan is er ook nog Hebron daar zou minister Timmermans naartoe gaan dat gaat ook niet door wat is daar aan de hand? <lacht> Timmermans zou op bezoek gaan in zowel het Israëlische als het Palestijnse gedeel gedeelte van Hebron Hebron weer, is een stad met de, uh, uh, waar het conflict uh, heel erg uh, sterk speelt. Um, aan de Israëlische kant zou die begeleid worden door het Israëlische leger... ...aan de Palestijnse kant door de Palestijnse veiligheidsdiensten. Uh, nu heeft Israël gezegd... Um, ...jij mag alleen naar de Palestijnse kant onder begeleiding van het Israëlische leger. Dat wil uh, Timmermans niet. Uh, je wil daar ten eerste niet rondlopen met Israëlische uh, soldaten aan de Palestijnse kant. Uh, die worden daar gehaat. Formeel zegt Timmermans, ik wil dat niet omdat geen enkele andere buitenlandse minister uh, dit moet... Um, en ik wil geen president voor andere buitenlandse ministers, dus hij heeft dit bezoek uh, afgezegd. Oké. Okay. Monique, dankjewel. Dankjewel Monique. Dus in Nederland heeft nou spierballen tegen Israël, maar Israël is gewoon een kernmacht hè. Net als Rusland, die hebben scheid aan Nederland. Israël? Laat me komen. Laat me komen. Ja, een uh, leger van vrouwen en mannen. Kunnen ze ons naar ja. meer? Doodschieten. Nee, ik wil ben niet worden, zo... worden. Ik maybe. ben niet bang voor Israël. Ik heb vorige week nog net een jou een kronkelende pad genoemd. Er is niks gebeurd. Ja, zoals we nee. hier zitten. Ja, Israël. Ja, fitty-fitty. Huh? Ik heb nog een klein clipje van. Uh, van uh... Dit clipje brengt het minder sensationeel dan ik op het 8 uur trouwens hoor. Die bracht het echt sensationeel. Dat was echt. Wam. niet zo. Ik heb wel. Uh... Daaronder staat nog een clipje onder, de, onder deze. NOS, die legt even kort uit wat er nou nog een keer wat plezier is. Correspondent Monique klinkt. van Hoogstraat. Monique, over die containerscanners, container dat ze dat in Israël niks vinden... dat was al langer bekend. Hoe komt het dat ze daarover vandaag plotseling zo'n commotie ontstaat? Nou, dat komt door het simpele feit dat er vandaag een Israëlische krant was... die dat publiceerde. Het verhaal speelde zo heel lang. oneenigheid speelt al maanden... Uh, Nederland hoopte uh, dat op te lossen voor het bezoek, hè, voor ze hier op bezoek kwamen... zodat ze die scanner feestelijk in gebruik zouden kunnen... Uh, nemen. Maar Israël staat niet Rutte toe om, uh, die scanner te gebruiken voor export van Gaza naar de Westbank. Dus dat is uiteindelijk niet in het uh, programma opgenomen. Oh, en uh, Ik denk dat er uh, iemand aan de Israëlse zijde is geweest op een ministerie een die uh, zegt, premier nou. uh, Netanyahu een hak wil zetten. Dat is natuurlijk geen goed nieuws voor Israël. Maar ik merk ook aan de Nederlandse zijde dat ze dit liever uit de pers hadden gehouden. Want het had een prettig zoek moeten zijn uh, in ah, Paris en Grey. Nee. Hm. Oké, okay, Monique, dank je ja dit is echt zo echt, echt zo'n donne fit die ook dat door dat politiek correct zijn van een scanner aan de Palestijnen en Israël moet onze vriend zijn we gaan we samen gas boren maar ze moeten wel aardig zijn de en we zijn allemaal vrolijk en, en ondertussen zegt dan ook nog uh, Rutte dan niet zo hè. Rutte was de enige die zei van, ah, eigenlijk moet je gewoon doen wat je niet laten kan ja. en maar die andere minister die erbij was ik weet niet wie dat was dat was niet Frans maar dat was nog een mannelijke minister en die liep heel Dat denk ik een P van de A minister die liep heel politiek correct te doen van uh, ja, je moet uh, ah, eigenlijk, eigenlijk geen zaken doen met uh, Israëlische bedrijven... die uh, op de westelijke Jordaan- of op de Gazastrook dingen doen. Maar dat moet je eigenlijk niet doen. Dan moet je eigenlijk... Als je een beetje politiek correct ja, wil zijn. Eigenlijk moet je niet En weet je wat eruit voortgekomen is vandaag? Nou. Vitens, het grootste waterbedrijf van, uh, van Nederland... Ja. die zou uh, met uh, een moeilijke naam zeggen zo in de clip... dat zei ze net ook in die clip toen ik zei van... het Dat is belangrijk. Israëlische waterbedrijf wat Rutte van zei... Van, ja, ...als we daar geen zaken mee doen... ...dan kunnen jij en ik, u en ik hier niet meer douchen... ...als we in Israël zijn. Ja. Die, die onzin. Hoezo niet? Je kunt toch gewoon zeggen dat ze, dat ze niet meer water... Moet, ...want ze, ze pompen water... ...uit, uit, uit, uit bezette gebieden ja. en zo... ...en die verpast is in Israël. Ja. Mm, als je het over piraten hebt. Ja. En uh, dus... ...heeft Vitens... ...vandaag... ...bekendgemaakt... ...jongens... Wij gaan niets met hun samenwerken. Wij doen het niet. Wij, uh, wij willen ons niet mengen in het conflict. Nee. Wij willen niet. Uh, uh, ze noemden het Partijen. ook, uh, de, de, de titel was ook Vitens uh, is bang voor vervuild water. Een beetje. Zo was het. Ja? Omdat, ja en, en Vitens heeft dus gezegd, ja, we doen het gewoon niet. Trekken het, wij, wij doen niet mee. Wat de rest van de andere grote wateren, uh, er zijn heel veel waterbedrijven uh, ter wereld die daar maar meedoen. En uh, het, heeft gezegd, nou, het maakt niet uit wat hun allemaal doen, wij doen er gewoon niet aan mee. Wij willen gewoon uh, netjes. Principieel. Wij, wij, ja. ja, principeel. Kan nog in deze tijd. Een bedrijf kan principieel zijn, Joost. Ja. En er werd een, een pit die over gemaakt in de Kamer. We hadden het vorige week over die Van Sta. Over dat had ook niet mogen doen? Vitesse had het niet mogen doen. Dat is toch een commercieel bedrijf? En uh, Van Sta, ik, weet, ik heb het niet opgezocht, stom van hem. Maar Christus is niet op SGP, is die. Die is pissig jongen, die, die is kwaad. Op vitens? Op tent, nee, op, op het kabinet. Dat, dat, dat die hebben gezegd, van, uh, die hebben door hun uh, gedrag, zegt hij, uh, bedrijven beïnvloed in hun keuzes. Oftewel, de christelijke van Sta zit volop in het sionistische bedrijfsleven. Ja. Smerig. Um, maar er werd een beetje hoog opgespeeld. En toen kwam Rutte kwam vandaag naar buiten met een... Uh, met een uitleg en nog wat andere mensen. Volgens mij zit die van Sta er ook in. En dat clipje heet Vitens, Vitens nog steeds. Welkom in Israël. Oh, als we willen... Meneer Timmermans, uh, nou ligt u net uw hielen uit Israël en uh, de ambassadeur wordt. Uh, de Nederlandse ambassadeur wordt ontboden. Uh, de Nederlandse ambassadeur is voor een gesprek uh, op het. Oh, ik wil hem even opnieuw, want ik vergeet een heel stukje info te geven. De Nederlandse ambassadeur in Israël is dus op het matje geroepen hierom. Omdat Door de Israëlse regering. Ja omdat Vitens zich teruggetrokken heeft. Ah, ah. Meneer Timmermans, nou ligt u net uw hielen uit Israël en de ambassadeur wordt de Nederlandse ambassadeur ontboden. De Nederlandse ambassadeur is voor een gesprek op het ministerie van Buitenlandse Zaken geweest. Ik heb van hem nog geen verslag gezien, dus ik weet niet precies wat daar is besproken. Ik heb wel persberichten erover gezien. Nou ja, het is natuurlijk het opzeggen door Vitens, het Nederlandse waterbedrijf, dat niet meer met Mekorot, het grootste waterbedrijf van Israël, wil samenwerken. Ja, dat is aan Vitens. De Nederlandse regering ziet geen enkel bezwaar in die samenwerking. Dat hebben we ook aan Vitens laten weten. Maar Vitens heeft eigen conclusies getrokken en daar gaat de Nederlandse regering natuurlijk niet over. Nee, maar het is wel raar dat het bezoek aan Meskorot afgezegd is. Want dat zou u ook hebben tijdens dat bezoek aan Israël. Dat is heel simpel. De Nederlandse regering heeft geen enkel bezwaar tegen de samenwerking tussen Meskorot en Vitens. Dat hebben we ook op verzoek van Vitens aan Vitens laten weten. Vitens heeft besloten om niet met die samenwerking door te gaan. Dat is een eigenstandige beslissing van Vitens. Daar heeft de Nederlandse regering niks mee te maken. Nee, maar dat vroeg ik niet. U zou, toen u in Israël was, met mevrouw Ploemen en met de premier, een bezoek brengen aan Meskorot, het waterbedrijf in Israël. En dat is afgezegd. Ja, maar ik, de, de, de, de, de vraag is nu niet waar we wel of niet geweest zijn. De vraag is, heeft de Nederlandse regering een positie over de samenwerking ja, de tussen Rot en Vitesse? Ja, en het antwoord hij, daarop hij, is dat, wel, dat de, de Nederlandse regering geen enkel bezwaar ziet uh, in deze samenwerking. Sterker nog, ja, ik, ik, uh, <laughs> we hebben die samenwerking ook gestimuleerd. Frans wordt geïnterviewd en die gast stelt vragen en hij zegt de, tijd, dat is de vraag niet. dat is de vraag niet. Ja, dat zijn de vragen wel. Jij ja. wordt geïnterviewd, dan zou je interviewer moeten worden Frans. Uh, ...toen Meskerot hier in Nederland was op een waterbeurs in de Rijn. Meneer Van der Staaij, is de lucht nu geklaard? Het is goed dat minister Timmermans heeft gezegd... ...ik ben helemaal niet tegen die samenwerking. Ik vind het prima als het gebeurt. Er is heel veel onduidelijkheid over geweest. Nu het ook van de kant van het kabinet is gezegd... ...dat is verkeerd begrepen, dat is niet onze bedoeling... ...zou ik zeggen, laat Vitens weer op de schreden terugkeren... ...en gewoon doorgaan met die samenwerking. Tuurlijk. De heer, die hebben gezegd, dat uh, appreciëren wij als dat gebeurt. Nou... Fantastisch, als de andere kant het ook nog wil, eh, dan zou het een hele goede zaak zijn als het wel doorgaat. Want zoals het nu eh, is gelopen, is echt een heel verkeerd signaal. Niet voor Hoe niets dat? hebben de Israëli's het ook eh, zwaar opgepakt. Nou, ja, terecht. Geef eens een keer, inderdaad. Geef eens een keer een signaal. Het is allemaal zo politiek ja. correct. Weet je. Doe, doe eens een keer gek. Oordeel eens een keer. Zeg eens een keer gewoon van jullie zijn de huftes of jullie zijn de huftes. En niet van. Oh, ja, ja. Het is ook gewoon smerig. Het zijn gebieden die de Palestijnen zijn. En daar, daar, daar pikken de Israëli's in het land in. Ja. En alles wat er is. En die mensen die komen om van de honger en de dorst. Ja, maar iedereen zit gewoon in het complot. Joh. Dat is een grote ja. pleuris. Dat... En dan kunnen we meteen maar beter ook Mali bespreken. Want het gaat over hetzelfde. Dus Malië, het is, het is dezelfde, dezelfde partijen waar ik het hier over heb. Die zijn ook daar weer bezig. Mali daar is een kamerstemming over geweest. Of er een politieke draagkracht is. Van een missie naar Mali. Nou, Mick, die was er. Tja. Een overgrote meerderheid van onze Kamerleden vonden het niet meer als terecht... ...dat we 300, zoveel, 396, of 600, weet ik veel, militaire naar Mali gaan sturen. En, uh, alleen de PVV is, gewoon ik, tegen. Nee, meer. Zit dat niet in de club? Nee. Als de klep voor alles? Denk het niet, maar de zo. De Tweede Kamer wilde harde garanties. Of Nederland stuurt helikopters, of een ander land moet dat doen. Hennis belooft dat niet, maar zegt ze... ...ik vertrouw op de VN, ja, maar die komt moet dus leven. voor veiligheid van de Nederlandse... ...zodat ja, zich hiervan verzekerd weten. We gaan echt niet achteroverleunen eh, en kijken wat op ons afkomt. Maar nogmaals, de inspanning van Nederland, daar, daar, die garandeer ik... ...maar het is uiteindelijk wel een VN-verantwoordelijkheid. Zegt de minister nu met zoveel woorden... ...linksom of rechtsom... ...maar als we 1 april volledig ontplooid zijn, dan zal de VN... ...die tactische helikopters, de helikoptercapaciteit tot zijn beschikking hebben... ...in het gebied van Nederland opereert. je met die of kathelikopters? Ofwel andere landen, ofwel geleverd door Nederland. Ik vraag u ruimte om eh, een orde, om mij samen met de commandant der strijdkrachten... ...een oordeel te laten komen over de transporthelikoptercapaciteit zoals die... Dit is nou o, dat in veer, het opgebouwd, Draai. ook dat ja. zal het volledig zal het dat volledig zijn. En daarover... We, we moeten een de kritische de vraag de stellen. De zijn de we helikopters? als nou, we willen vluchten? hardere omweg in de Het is genoeg hè. voor de twijfelaars. Uiteindelijk steunt een grote meerderheid in de Tweede Kamer de missie naar Mali. Mali moet stabiliseren. Dat is in ons eigen belang, als eigen nee. Het Nederlandse belang. Het Nederlandse belang. De fractie van GroenLinks stemt in met dat besluit. Natuurlijk. Waarbij anders groenlinks en burgers uitgezonden worden. Heel veel succes met de missie. En bovenal behouden thuiskomst. De eerste militairen gaan deze maand nog naar Mali. Vanaf april moeten alle Nederlanders inzetbaar zijn. Ik heb het gelezen als bericht dit. Uh, SP heeft tegengestemd. Ja. PVV. Dus, dus, Zo'n grote kamermeerderheid heb je dan volgens mij ook niet. Als die twee al Dat ja. Zit ik net te bedenken. Maar goed. Ja. Dan is het gelul. En uh, hoe heet die partij van uh, Marianne Thieme? Partij kan van Dieren. Die. die hebben tegengestemd. Zijn er met twee. Drie. Drie? drie partijen. Ja, ik bedoel met twee uh, zetels. Oh, twee zetels. zetels! Ja, maar die drie. Maar wat, wat dat meteen weer laat zien, is dat die partijen. waarschijnlijk niet zo in het, uh, hoe moet je het noemen? Het beetje het Bilderberg-clubje zitten. Het beetje, uh, ge, uh, weet je wel, met z'n allen een beetje samenklitteren. Ja. We zeggen wel links-rechts christelijk te zijn, maar we willen allemaal hetzelfde, als oorlog voeren. Die partijen die zeggen meteen klakkeloos ja. Ook Pechteltje met z'n D66, die altijd bij de Bilderberg zit. Dat is een oorlog, joh. Ja. Dat zijn dezelfde lui die, die bij Israël hetzelfde doen. Die voeren altijd de agenda uit van en die wat ze allemaal. Dat toch andere oorlogen in het verleden ingeluld hebben. Ja, nou je kan dus duidelijk zien dat Partij van de Dieren daar dus niet bij hoort. Ja. En, en, F, en, en, en SP en PVV zitten er waarschijnlijk wel in, maar doen voor het, voor de, voor, voor het grote toneelstuk zeggen ze. Oeh, wij zijn tegen. Maar als ze in een regering ooit zitten. Anders half ook weten dat zonder hun het ook wel door hebben. Natuurlijk. Ja, <laughs> dat zieltjes willen. Ja. ja. Precies. <laughs> ja. Als je begrijpt weet dat het, het is 70 stemmen voor, we nou, zijn we kunnen we kunnen stellen aan. dat alleen de Partij van de Dieren gewoon niet onder invloed staat van de, van de elites. Dus we maar... hebben twee zetels die niet onder invloed staan. Oorlog Noord en blauw van dieren is. Ja, zielig voor de Dromedaansen. Ja. Wat een bullshit hè. Goed. Ik heb zoals gezegd, ik denk dat maar over China gaan lullen. China News. China nieuws. Ik heb een hele hoop China nieuws want... Uh, nou, gewoon eerst beginnen met, uh... ik ga niet de hele jingle ervoor draaien, maar China is bijna op de maan. Ja, dat zit er aan te komen. Ze is zeker om heen, toch? Uh, ja, ik heb er een korte clip van, van uh, CCTV. CCTV Zijn ze Chinese? Chinese televisie? Dat is de Chinese televisie, die hebben gewoon een Engelstalige clipjes-sectie. Maar heb je wel een beetje een Chinese set? Ja, tuurlijk. Cool. Dat is leuk. China's lunar probe Chang'e 3 has moved a step closer to the moon. The probe descended from a 100-kilometer high lunar orbit to an elliptical orbit with its nearest point, just 15 kilometers from the moon's surface. And the State Administration of Science, Technology and Industry for National Defense says the transition was made while the probe... Uh, transited uh, the dark side of the moon at 9.20pm on Tuesday Beijing time and the transition took around four minutes Chang'e 3 will now prepare for a soft landing on the moon's surface and the probe which is carrying the moon rover Yutu was uh, successfully Yutu. launched on December the 2nd From China's Xichang Satellite Launch Center. And the moon landing is set to take place around mid-December. The first time a Chinese spacecraft has ever made a soft landing on a non-Earth surface. So we can tell that ze misschien in SV SP Speak al bijna geland zijn. Chinese yeah. The Chinezen, as a dolle, willen ze zo snel mogelijk op de maan zijn. Ik ben echt benieuwd. Ja. Ik ga verder niet over speculeren. Gewoon even als nieuwsfeitje. Ik hoef er niet een heel item aan te. besteden, maar ze zijn er bijna. Dat, dat en, misschien hebben we volgende week een hele rare show. Of misschien... Een klein huh? geel robotje. Ja. Op de dark side of the moon. Leuk. Ja. En, en, en CCTV, dat moet ik erbij zeggen, die vindt het zelf een heel belangrijke clip. Want ik kijk elke dag, kijk ik de laatste drie dagen hoor, <laughs> moet niet overdrijven, heb ik op die site gekeken. Ja. En uh, dit, stond, dit stond er al dinsdag of zo, avond al op. Dit, dit nieuwtje. En die hadden ze vandaag weer helemaal omhoog gedaan in de lijst. Dat is hem zelf gaan, in de reis? In de, in de reis, en in de lijst, in de lijst. <laughs> dat is, uh, dus waarschijnlijk willen ze aan, aan ons laten zien. Dit is belangrijk jongens. Dat zien. Houd dit vast. Ja. Oh deze ga ik straks, dit is, is nieuw. Maar we hebben ook uh, vorige week we al het er over de Gele Oorlog. Nou, dat is weer een, oorlog hebben. De Gele Nieuwe Koude Oorlog. Japan, China, Ja. Gepleeten tegen elkaar. Ja, en ook Zuid-Korea is er nu bij. Zuid-Korea die heeft ook. Uh, wij noemen het hier uh, de Gele Oorlog. Ja. En we noemden hem koud. Hè? Hebben we hem genoemd? Ja. Ik denk dat hij inmiddels lauw is. Redelijk lauw begint te worden. Ja? Ja, dit zijn clipjes die je niet op de NOS of zo over RTL zou horen. Die... Zuid-Korea of Noord-Korea? Nee, nee, Zuid. Noord-Korea is nog steeds samen met China. Ja, ja. Maar... Die, uh... die poepen is onder China. Maar, uh, wat Zuid-Korea dus gedaan heeft in uh, reactie. Uh, China heeft uh, namelijk. Uh, wat, waar het allemaal om gaat is dat ze hun. Uh, hun luchtruim, maar dan niet hun, officieel hun luchtruim, maar meer dat het, het gebied waar je toestemming moet vragen, toestemming moet nou... vragen om doorheen te vliegen. Ik weet niet hoe ze dat precies noemen. Dat hebben ze uitgebreid en dat gaat erom dat ze dat uitgebreid hebben Lucht over. die... territorium Lucht... Ja, zoiets. Weet ik veel hoe ze het noemen. Het zit in die clips ook. En hebben ze zover gedaan tot over die eilandjes die van Japan zijn. Ja. En toen begon die shit, weet je wel? Voor de mensen. En toen Amerika die ging naar met bommen hebben zijn vliegen en ja. Japan. En... Ja, en Zuid-Korea. En Zuid-Korea, ja. naast de drieën. En Zuid-Korea heeft als reactie hebben ze hunzelfde zone hebben ze ook uitgebreid. Tot over China? Ja. ja. Nee, tot over ook. ook uh, ja, volgens mij. Als over Chinese gebied? Ja, geloof ik. Zo, dat weet je niet. Meer. Of over gebied wat, wat eerst. Volgens mij gaat het dat, dat over. Als ik het goed gehoord heb. Over gebied wat eerst neutrale zone was en die hebben hun geclaimd. In ieder geval, um, het is een niet al te lang clipje. South Korea announced an extension of its air defense identification zone on Sunday. The zone encompasses submerged rocks within the overlapping exclusive economic zones of China and South Korea. But China responded on Monday saying it was willing to maintain communications with South Korea on the basis of equality and mutual respect. Tang Bo has the story. <laughs> the South Korean Defense Ministry on Sunday announced a southward expansion of its Air Defense Identification Zone. The new zone's eastern and western boundaries remain the same as before. It will take effect on December the 15th with a seven-day preparation period. The new Korean Air Defense Identification Zone has been modified so that the southern boundary matches the Incheon Flight Information Region, which is internationally recognized and does not overlap with the surrounding countries. The new South Korean zone includes the nation's two southernmost islands of Marado and Hondo. But it also includes the Suyan Rift, a submerged rock within the overlapping exclusive economic zones of China and South Korea. The Chinese government has expressed regret over South Korea's decision to expand its air defense identification zone and hoped it can handle the issue well. 航空试区不是领空. The Air Defense Identification Zone is not territorial airspace. It's established by a country in public airspace outside its territorial airspace for identification and early warning. It has nothing to do with maritime and air jurisdiction. The Suyan Reef is a submerged rock. China and South Korea agree that the rock does not have territorial status and the two countries have no territorial disputes over it. South Korea's move followed the announcement of China's new air defense identification zone two weeks earlier in the East China Sea. It has drawn protests from South Korea and Japan, and concerns from the United States. U.S., Japanese, and South Korean military aircraft have since breached the zone without informing Beijing. South Korean and Japanese commercial planes have also been advised by their governments not to follow the rules. China and South Korea have been given measured reactions to each other's air defense identification zone. But since there's no definition of We're such zones under international law, the risk of a conflict exists. That's yeah. why experts say the two sides need to sit down together time, huh? and discuss ways to avoid the worst case scenario. The worst case scenario. Hanbog, CCTV, Beijing. We can say that yeah. South Korea is not really happy it. No. En uh, die hebt het niet als, oh, als klein landje. China die begon het weer het vuurtje een beetje op te stoken. Die, die begon op een gegeven moment um, uh, filmpjes uit te brengen richting Japan. Waarin ze zeiden: van Hey Japan, Zuid-Korea heeft jullie, wat hoor je in die clip? Honda. Ja. Ah, twee eilandjes, Honda en nog iets. Die hebben ze ook erbij gevoegd. En toen zeiden ze China tegen Japan: Kijk dan, want Zuid-Korea pakt jullie eilandjes. En jullie lopen dus de bitch tegen ons dat wij jullie eilandjes pakken. We doen hetzelfde. En toen kwam Japan heel diplomatiek naar buiten van, nee, dit hadden we zo afgesproken, en bla bla bla, bla. Uh, Het is echt, uh, wat... Maar als een klein lijntje moet je maar had, hoor, als je naar zo'n grote China ligt. Je kan ook niet meer zo naar, overal met hun grillen meegaan. Uh... Nou ja, China en Japan, dat is op z'n zacht zegt, uh, Japan is er dus een beetje ook uh, aan het stoken en aan het doen. En ik gooi de clipjes er maar gewoon in. Uh, China nog bozer op Japan, deel 1. Meanwhile, a Chinese foreign ministry spokesman says Japanese comments on the East China Sea issue are ridiculous and confuse right with wrong. Lei's statement came after the Japanese defense minister said in a meeting with his Philippine counterpart that Beijing set up the air defense identification zone to escalate tensions in the region. Here's what's being said at the foreign ministry in Beijing. 日方有关心元. De Japanse officiële agressieve remarks op China is ridiculous. Het is helemaal totally verkeerd. China heeft zijn ontevredenheid dissatisfaction. We vragen Japan om ernstig de concerns en de appeal van zijn Aziatische nabers en de internationale gemeenschap. Japan moet effe om bilaterale relaties te verbeteren. Ja, en dat ging vandaag nog even verder, Joost. De Japanners hebben op een beurt weer iets gedaan wat ik niet kon vinden, maar die hebben een of andere. Ook iets, een of andere pact of defense, iets of zo gesloten, uh, zelf bedacht. En daar was China ook weer nog pissiger over. Komt ie. Now, in response to the release of Japan's national security strategy guidelines, China's foreign ministry urged Japan to recognize the concern of its neighbors. China is closely following Japan's moves on its national security strategy and relevant policies. Japan's groundless accusations about China's normal maritime and air activities and hyping of the China threat have an ulterior motive. We urge Japan to pay attention to the security concerns of its Asian neighbors, follow the historical trend, walk on the path of peaceful development, and make due efforts to improve China-Japan ties and maintain regional peace and stability. Yes. Nou, ze zijn nog steeds geen vrienden. Laten we daarop houden. Ah, China is En China, China is een macht, hè? In China laat niet meer met zich fucken, hè? fucken hè? Ze laat niet meer met zich fucken, hè? Wat ze vroeger nog wel eens deden, ze ja. doen het niet meer. Ze laten niet meer met zich fucken, lijkt het. Sterker nog, ik heb iets gevonden wat we al helemaal niet horen hier, denk ik. Of gaan horen. Ze staan terug. Ja. Want wat horen wij over? Het gaat over Afghanistan en Pakistan. Ik wist helemaal niet dat ze daarmee bezig waren, China. Jij? Wat? Afghanistan en Pakistan. Nee, nee. Dat hoor je de laatste tijd, hebben wij ook uh, nou Iedereen trekt zich een beetje terug... maar Amerika is de laatste tijd bezig om toch te blijven. Toch? Ja, ja, ja. Amerika wil toch blijven. toch? is snel het oog aan nemen was. Hoor. Waarschijnlijk, ja, weet ik niet. dat weet ik niet. Dat zeggen ze het niet bij, Amerika. Maar dat horen we de laatste tijd. En wat horen we de laatste tijd? Over die uh, poppy fuel, over de ja. papavervelden. Over de op opium, heroïne en uh, shit. Ja. Die daar massaal wordt geteeld. Omdat de CIA dat perfect geregeld heeft nu... En, en dat al uh, de CIA wordt uh, slapend rijk. En nou, die komt niet meer bij wat lachen. Dus het is ene schip naar het andere gaat, wordt uh, verschepen naar de ghetto. En het is allemaal prachtig. Totdat, totdat, ik dit vandaag op CCTV clipte. Zullen jullie een Ja, dit is leuk man. China, Afghanistan en Pakistan hebben wrapped up two days of talks on boosting cooperation. The three countries agreed to work together to maintain security in Afghanistan and the region. China and Pakistan said peace and stability in Afghanistan is in their own national interest and they support an Afghan-led and Afghan-owned reconciliation process. China and Pakistan say they support the efforts of the Afghan High Peace Council. All three countries agreed to step up cooperation in fighting terrorism and drugs and they ondersteunen the role played by the Shanghai Cooperation Organisation for well, peace and stability in the region. <laughs> Afghanistan and Pakistan welcome China's effort to host next year's ministers meeting of the Istanbul process on Afghanistan and regional security. Met andere woorden, ze gaan helpen uh, ze gaan helpen to fight terrorism and drugs. Right. Dus dat is CIA en CIA. And CIA. Het wordt langzamer aan, op het riskbord, China. wat we... Uh, China heeft, vorig jaar, officieel herkennen ze dat ze de grootste macht in de wereld zijn. Ja. En dan gaan ze, nou, dan gaan, dat moet je, dat, dat ben je maar op één manier. Dat is als Amerika. Als je de grootste macht in de wereld bent, moet je oorlog voeren. Ja. Dan gaan ze doen. Ja, ja. ze gaan naar de maan, ze gaan oorlog voeren. Ze zijn dat is ik keer. Er zijn nog met veel meer dingen bezig. En ze zijn maar veel. Meer. Wat ik gisteren een artikel schreef, met die, met die uh, treinrails. Ja. Ze zijn een uh, high-speed treinrails aan het aanleggen. Het is, die is al bijna af, 2015 is die af. Ze hebben Turkije 30 miljard geleend om uh, dat hun stukje van de puzzel bij te leggen. In Europa, in Europa ligt het al helemaal. Ze hebben letterlijk een kaart, kan je googelen? Die loopt helemaal tot aan de haven van Rotterdam. Vanaf, uh, wat ligt daar aan de andere kant? Beijing. Ja. De nieuwe Silk Road. De high speed trains. In, een, in, in, in weet ik veel, een paar uren, uh, 300 kilometer per uur. Met troep. Met Chinese smuk. Chinese en Rotterdam en daar hebben ze heel veel grondstoffen voor nodig en waar halen ze die vandaan? We hebben ze nodig aan. Dat ze uit Afrika. Als ze de grootste economie worden, dan moeten inderdaad dan moeten de mensen hier, die moeten kunnen bestellen. Binnen 10 uur moet je dus in China hier hebben. Ze zijn heel bezig met een hele grote fuck you naar de VS. En het is echt een strijd die uh, niet zo opvalt als die strijd. Maar uh, altijd het hele Afrika-verhaal hoort er ook bij, het al is altijd al geweest, hè? die strijden die waren altijd vroeg uit uh, Pakistan en de, de, de, de, de, Afghanistan. Je hoorde altijd, dat was Rusland en Amerika ook, ze vochten nooit officieel tegen elkaar. Nee, precies. Het ging altijd via-via. Ja. Allemaal via-via. De wapenen en. De... Ja. Ja. ja, maar de Chinezen doen lullige dingen natuurlijk, hè? want die betalen voor hun grondstoffen aan Afrika. Ja. Of die leggen de wegen vooraan, andere faciliteiten, havens en shit. Ja, dat kan je niet maken. Dat kan je niet maken. Dat kan je niet maken. En niet maken, nou, maar... is, wij hebben, maken. in het west hebben hier een perfecte uh, deeltje daarop gezet in Afrika. Van als je die mensen gewoon onderdrukt en geen flikker geeft. Als alles wegpikt, dan is uh, iedereen blij. Ja. En dan nou krijg je die Afrikanen ook heel verkeerd beeld. Die denken, hé hey, fuck, je kan er geld voor krijgen. Ja, dat moet je niet hebben. Dat moet je echt niet hebben. Oké, okay, ik ben even het lijstje aan het afgaan wat ik heb. Vermaak het publiek even. Eh. Uh, Vertel een uh, leuke mop. Ja, een mop, maar Ik heb een lange mop. Oh ik heb een leuke mop. Zal ik even de leuke mop draaien? En dan kerstmis. Altijd goed voor overvolle kerken. Ja. Dan wel, met kerst. Dus zou je zeggen, waarom een reclamecampagne om mensen naar de kerk te lokken? Want dat is wat de Protestantse kerk dit jaar doet: reclamespotjes met de kerst. 4, 3, 2, 1. Actie. Jullie mogen allemaal gaan lopen. Komt aan het erg. Het is even wennen, maar dit ziet u straks tussen de reclames van supermarkten. Goed er super uit winkels. De opnames zijn in volle gang. Ja, dat is prachtig. De reclame moet u verleiden tijdens de kerst een bezoek te brengen aan een kerk. Nog altijd zijn er 2 miljoen mensen lid van een Protestantse kerk. Maar dat aantal neemt af. Ja, tv is toch een medium van deze tijd. En te midden van alle andere aandacht die gevraagd wordt voor, voor producten. Is dit een prachtig product? Met alle vrijmoedigheid, te midden van al het aanbod van alle andere spotjes, mag dit ook een keer de spotlight krijgen. Ja. In die... Ik ga even jou, omdat jij dit nog niet gehoord hebt, ik ga jou vragen. Wie denk jij wie eraan mee, en dat lied wat je net hoorde van. Komt te samen? Wie denk je wie, da, wie daaraan meegewerkt heeft? Wie denk je wie de grote man achter dat ding is? Een prijsvraag, net niet live. Live prijsvraag. Geef fucking vraag. Nee, ook, uh, ik zou een kleine tip geven. Koningslied. Don't you ja, yeah, John Newbank heeft dit ook gecomposeerd oh, man. Vet. Vet, vet, vet, vet, vet, vet, vet. Ik vind het uh, mooi. En één dingetje, ik ben helemaal niet van al die programma's en zo, maar even voor de luisteraars ook. De uh, Voice of Holland, de eerste aflevering. Die werd er gewonnen door die ene met die tattoos? Ben Sonders. Ben ja. Sonders, won toch? Ja. Uh, Tegenwoordig hoor ik niet meer. Dat hoor je zo. Ik de spotlights krijgen. In die spotlights ook bekende Nederlandse kerkgangers. Zij won ooit de eerste editie van The Voice of Holland. En ook hij laat zijn gezicht zien in de reclame. Nou, het is niet zozeer met kerst dat je naar de kerk zou moeten gaan. Het mag veel vaker. Maar het is toch wel een mooi moment om mensen uit te nodigen. Maar kerst is ook het moment dat er sowieso meer mensen in de kerk zitten. Slechte timing kun je denken. Maar het is bewust. Er gaat een zeker rinkelen bij kerst. Daar knopen we bij aan, bij het kerstgevoel... En te midden van dat gevoel willen wij zeggen... vergeet niet het unieke kerstverhaal en de gemeenschap waar dat verteld en gevierd wordt. En dan hoopt Zo u dus dat ze die ene keer, keer, keer komen met kerst en dat ze daarna blijven. Het zou prachtig zijn. Prachtig. En die missie wordt serieus aangepakt. Nee. Erik van Tijn, de man achter meerdere succesnummers van grote Nederlandse Sorry. artiesten... is verantwoordelijk voor de muziek onder de reclame. Jubelend ja. van vreugde. Waalgen. Nou ja, Waalgen. Uh, Alle, oh, oh, oh, oh. Alle luisteraars in één keer afgehaakt. Dit was niet de iTunes-mensen, dit was echt gewoon crap. Oh. Echt crap. En sorry John Newbank, jij bent wel, je bent nog steeds een commerciële rat, maar je hebt niet aan dit meegewerkt. Ik weigeren mensen naar te John ja. Newbank. Ik ook, dus een vieze, vieze commerciële pooier. Nou goed, dat was echt uh, even, even, even goed nieuws. Dit was dit hard aan Nou, dit was lekker. Is leuk voor de mensen om. Uh... <laughs> ik heb uh, uh, In, eh, uh, dus. Ja, goed, dat is slecht nieuws om zover. In Uruguay. Daar hebben ze de wiet. Uh, wiet uh, legaal gesteld. Ja? Dat vind ik sowieso een toejuichend iets. Ja. Uh, dus maar... het draait eerst een knipje. Dat was al zo. Alleen En hebben nou helemaal officieel van uh, ze gaan nou zelf vanuit de overheid uitverstrekken. De oorlog tegen drugs in Uruguay staat hoog op de agenda. De keiharde aanpak van de afgelopen jaren heeft niet goed gewerkt. De problemen zijn alleen maar toegenomen. in general proyecto me parece que dat is sí, waar. Dat Dat het legaliseren thema de drugs. Dus ik de maatregelen die zijn ja. no que que Nadat het lagerhuis al had ingestemd met de totale legalisering van wiet gaat ook een meerderheid van de Senator mee akkoord. De nieuwe wet moet helpen in de strijd tegen georganiseerde misdaad. Alleen inwoners van Uruguay mogen wiet kopen en verhandelen. Om drugstoerisme te voorkomen, moet iedere consument zich laten registreren. Maar is dit nieuws op zich? Zo, uh, het is ook niet aan nieuws, maar. Dit dan wel, maar het was een beetje een inzicht in het volgende clipje: Smoke Weed Everyday uh, CDA. Marlene van Tornenburg, die, die, die geeft even het standpunt van het CDA op dit uh, heugelijke nieuws in Europa. bij. En dat doet ze in een gesprek samen met een advocaat van Sponga-advocaten, heet hij of zo, maar zijn naam hoor je in het, uh, in het stukje volgens mij nog. Uh, draai je zo lang als je wil, maar Marlene gaat eventjes los met de meest rare waanideeën over wiet. Achterdeur. We gaan naar een van de vertegenwoordigers van de overheid, mevrouw Van Torenburg van het CDA. Is het een goed idee legaliseren of beter het nationaliseren van de cannabisverkoop? Nee, ja. Het zal u niet verbazen dat het CDA er helemaal niet voor is. We konden het het is zelfs de verkeerde kant op gaan. Ik hoor meneer zeggen van uh, die coffeeshophouder moet wel drugs verkopen. Nou, van ons, wat ons betreft stopt hij daar meteen mee. Want uh, als je iets uh, in handen hebt als ja. overheid wat echt objectief gezien... ...verschrikkelijk schadelijk is voor mensen. Dan kan je toch niet over je hart verkrijgen... ...om dat dan maar gewoon te gaan verkopen. Is daar een dood te het dat gebeurt toch wel, mevrouw ja. Van Thornburg? Het, het gebeurt nu. Het wordt gedoogd... ...dat mensen een zaak hebben en het verkopen. Waarom maar doet het, u dat dan? Omdat inderdaad daar vraag naar is... ...maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat zoals in Uruguay... ...nu het plan is, dat de overheid dat zelf gaat verkopen. Dat nou, dus de allemaal, overheid gaat onze allemaal burgers dingen de verkopen... waarvan we weten echt echt dat je daarvan in familie raakt. Nou, ja, dat, ja, dat zullen wij als CDA natuurlijk nooit goed vinden... Ik hoor die roepen, dat is onjuist. Nee? Ja, nee, want de overheid in Uruguay verkoopt het in die zin niet zelf. Vanuit... Zij uh, laten het verkopen in de problemen en in de vernieling komen, want dan... Well ze vertelde tegen mij ook dat ze daar alles konden krijgen dus ja, het is een serieus jongen, probleem ja, een maar wat een groter uh, probleem is in Nederland jongen, is een het druk toerisme daar hebben wij allerlei regels voor uh, uh, willen bedenken om voor te zorgen dat mensen hooguit met een wietpas daar terecht konden <laughs> het Nederland was te klein omdat mensen uiteindelijk dachten van ja dan moet ik me bij de gemeente gaan melden voor een uitreksel van het zonder te ja. en dan, dan kan Eigenlijk ik langs zo die, die weg laten zien zijn dat zijn ik in Nederland wel, het als ik nu als je die waar dood gaan ik aanmelden als druk in de door. We hebben ja. we een en We melden zich aan dus als drukgebruiker. en dan god, nee, wat een bullshit. Doe eens even verder. Kijk wat ze nog meer te melden. We Nee, nee, dat gebeurt op het moment dat dat gebeurt... wordt de koffieshop gesloten. En wordt ook ja, gewoon gecontroleerd door... Ik heb er nog nooit in zien. Nee, oh, die gewoon feitelijk onjuist zijn. Coffeeshops verkopen niet aan minderjarigen. Dat zijn gewoon de gedoogregels. Nou, en het is dat zullen ze best wel eens Nee, dat gebeurt op het moment dat dat gebeurt... wordt de koffieshop gesloten. Dat en dat wordt ook gewoon gecontroleerd stieke. door... Ik heb er nog nooit in gesloten zien worden. Oh, jawel, dat... Ja, Mevrouw, u bent gewoon niet op de hoogte. Want dat gebeurt uh, bijna maandelijks. Uh, op het moment dat er iets geconstateerd wordt... worden koffieshops niet. Er wordt niet verkocht aan minderjarigen. Dat is, één. dat is één. Twee is, het is niet zo schadelijk voor de volksgezondheid... zoals mevrouw dat nu uh, probeert te presenteren... Even omdat juist jobbaan, want... er ja. in coffeeshops heel veel controle is... op de manier waarop mensen gebruiken. Is er is hulpverlening niet. beschikbaar goed, ja, in de ja, we coffeeshops. Vrijwel alle coffeeshops werken samen Uit. met drugshulpverlening... zorgen ervoor dat mensen niet in de vernieling raken. Drie. Juist... nou ja, En drie, het gegeven wat uh, mevrouw uh, noemt over... Um, uh, de ja. manier waarop die uh, drugs dan uh, ja. sterker zouden worden... en dus schadelijker zouden zijn voor de uh, volksgezondheid, daar is nog geen enkel onderzoek dat dat heeft aangetoond. Het zijn loze kreten die steeds maar geroepen worden... ja, het TSC-gehalte in de Nederlandse drugs is heel erg hoog... en daardoor is het schadelijker. Dat is wel goed, Feitelijk ja. is dat niet zo. Er is allerlei onderzoek maar naar gedaan door je Conclusies kunt trekken, maar niet dat het THC-gehalte in de Nederlandse drugs exorbitant hoog zou Mevrouw zijn. Nou, dat is de een reden waarom punt. inderdaad een de hulpverleners. Punt. Mevrouw van Toerenburg, een ander punt. Okay. Een experiment op kleinere schaal, daar zijn verschillende gemeentevoorstanden van. Is dat misschien een idee? Nee, want het is de verkeerde kant op. Dat is wat ik zeg. En wij zien uh, de, de schadelijkheid van de drugs wel toenemen, daarom zijn namelijk ook de hulpverleners de koffershops ingegaan. Hebben ze niet voor de lol gedaan als er niks aan de hand was? Dus, uh, dat was al vanaf het begin zo. Het is dus heel belangrijk dat we ervoor zorgen dat we niet de kant op Gaan van het nog ruimer toestaan, nog meer uh, de gelegenheid geven aan mensen om uiteindelijk zich niet meer te kunnen concentreren en niet meer een wezenlijke bijdrage te leveren aan deze samenleving. Niet dus meer een wezenlijke bijdrage te leveren aan de samenleving. <lacht> Jongens, wij, wij, wij, wij dragen, dat klopt, is hebben gewoon gelijk. Wij, wij twee dragen geen wezenlijke nou, ja. bijdrage meer bij aan deze samenleving. Aan de andere kant, dit programma zou nooit bestaan hebben zonder. Dit hebben we bedacht onder invloed. Ja, dit is toch wel lijkt me een wezenlijke bijdrage aan onze samenleving. Hè? Ja. Een van de wezenlijkste. Dit wel, ja. ja. Hier moeten mensen veel meer aan dan. dan, dan uh... Zo'n walgelijke kakkut. CDA, hoeveel zetels hebben die nog? Twee? Flikker toch ja, op, man. Ik heb nog helemaal niks meer te zeggen. Dat is toch van de partij van de middeleeuwen? Een elitaire kakkut die jou even gaat vertellen hoe de wiertel in elkaar zit. Het was er nooit een stikje Ze moeten zichzelf P van de M noemen. Partij van de middeleeuwen. Partij van de Miesmuilen. <laughs> ik heb nog één e een nieuwtje. Eentje. Eentje. Ik hoop wel dat die er de, Deze. De, de, de titeltje, de, de titel ja. die Mick nou aan gaat kijken is... SP, CU en Plasterk zien antennes. Ja, dus SP, ChristenUnie en Plasterk zien antennes. Want daar komt de clip op neer. Dit is gewoon de, de, noem je het, de, de samenvatting van deze hele korte clip. Oké. Okay. Maar ze zien antennes, jongens. Ze zien antennes. Ongelooflijk. Ja. Ik Minister Plasterk gaat bij de Amerikaanse ambassade vragen... waarom er zoveel antennes op het dak van de ambassade in Den Haag staan. Hij antwoordt dat op vragen van de SP en de ChristenUnie... ...partijen willen weten of die antennes worden gebruikt... ...om het dataverkeer af te luisteren. <laughs> ja. Of die antennes gebruikt worden... ...om het dataverkeer af te luisteren. Ja, dataverkeer dat dat. gaat niet door de lucht. De antennes. Die, door antennes. Ja. Waarschijnlijk gebruiken ze die gewoon om... ...Amerikaanse, Amerikaanse porno te kijken. Voetbal. Amerikaanse voetbal. Schijnspoort. Weet jij hoeveel was met die, met die kut uh, antennes? Hoor. Maar dat is het niveau waar mensen op dit moment zich druk over maken. De wereld staat in de fik mensen, Deze ze zien antennes, op, het <laughs> op de Amerikaanse ambassade zijn ja, antennes. Dus net zoals een bambotje, een bambotje is afluisteren door je maar antennes, je kunt altijd zien als ze je afluisteren. Ja, Hè? ja. Nee, de, de, de, de antennes. En maar ook, ook, ook om, te, om aan te sluiten, uh, andere alternatieve media die lopen zich druk te maken over geheime satellieten. Daarom heb ik ook geen X-files, want het is echt bedroevend. Ja. En uh, ik wil alle alu sites hierbij zeggen dat jullie ergens een dus sukkels zijn. Ik heb geen nieuws. Behalve dat het gewoon echt allemaal van die bullshit dingen zijn. Bijvoorbeeld waar mensen zich druk over maken, Joost, is dat er dan van uh, Vandenberg, ja. in uh, volgens mij Californië, worden dan uh, geheime satellieten de lucht in geschoten waar ze allemaal foto's van hebben. Ja. Wat in de mainstream gewoon aangekondigd is. Lekker geheim. Lekker geheim. En dan op die uh, raketten staat dan het logo van die geheime dienst. Dat is een bepaalde, ik weet niet, een van, die, een van de zoveel geheime diensten die ze daar ja. hebben. dienst. Gezef... geheime dienst? Dat is helemaal nou, een, weet, is niet een, overheidsdienst. een overheidsdienst. Maar die hebben dan als logo op die raket iets gezet met een octopus met een al, alziend oog. Ja, boeiend. En die schieten dan de lucht. Ja, jee. Er hangen er al miljoenen. Hè? En b, we leven in een matrix mensen. Al, alles wat we denken, doen, alles weten ze van ons als ze echt willen. Daar hebben ze echt niet een satellietje met een octopus met een alziet oog voor oog nodig. Het is een poolseer. Dus uh, vandaar. Ik heb wel een. Uh, ik heb het nog niet tegen jou gezegd. Heb je het niet over de eindklim gehad? Nee. Ik heb er een spel van gemaakt. Een spel? Hmm. Ja, nou ja, ik het te kijken zou dus. ik wat het eindklim? Dan zijn we letters. Er staat A en er staat B. En jij mag intuïtief. Ah, dat is vier de. Dat krijg je ook horen waar ik ik afgewezen. Nee, die blijft dan voor volgende week staan. Als, als die wordt dan gehusteld weer tot een A en B. Oké. Okay. Dus dit is eigenlijk gewoon, ik heb twee, het zijn ook twee echt verschillende muziekstromingen. Kun ik zeggen. En, ja, jij mag A Ik A, het is. Ik ken je een beetje. Het is eigenlijk het beste nummer. Ja. Ik ga voor A. Jij gaat voor A? Ja. Dat is er van uh, David Bowie? Ja, even een beetje tof, vind ik wel goed in bedrijf. Wat vind je van het nummer? Ik ben niet zo'n Bowie. We could be heroes? Ja, dat is een lekker nummer. Maar ik vind Bowie, ik heb niet een Bowie. Maar je kan er nog gewoon zeggen van... Ik, ik zet B toch? Je kan ook nog B kiezen. Daar ben ik die bij B. Nou, nu bij deze gewoon David Bowie gewoon in het archief gezet van... Want dat is natuurlijk wel in deze spel. Als ik, ja, show, zo. ik wil niet in één keer een of andere uh, dictator zijn die zegt van... Ja, je hebt aangekozen en dan gaan we David Bowie Ja, nee, Dat vind ook sympathy, ik ook sympathiek, vind je hebt gewoon, ik kan nu, nu weet ik van Joost vindt David Bowie... Vindt hij... Ik ben geen Bowie man. Hmm. Ik vind David Bowie echt zo'n overrated artist. Ja, is het ook. Ja. Dit nummer kwam toevallig tegen, hoorde Ik ergens een could van. Be Heroes, ja. Is... ja. ja ik, ik, ik, ik ben het er niet eens. Het is niet, waarschijnlijk niet echt. Uh, net niet lijp. Dat, daarom is het spel ook misschien wel. Ja, daarom is het interessant. Anders had ik gewoon heel uh, eigenwijs nu gezegd van. Uh, de Joost, we hebben vandaag alleen David Bowie. En ik draai David Bowie. En dan had ik weer gehoord. Uh, David Bowie ineens overzeten. Uh. Zag jij eigenlijk, eigenlijk een seks als ik kan. David Bowie is een uh, kut show. Had ik aan het eind van de show, maar ja, weet je het is, dan weet je nog steeds niet wat ik Nu krijg nog steeds een kut. Wat voor meem ik nou in godsnaam over me heen krijg. Nu krijg je ook gewoon een mee. Ik misschien... ga nou definitief voor B, want ik wil zeker geen boy. Nou oh, man, uh, heb je gekozen voor uh, Linkin Park met In The End. Heb ik godverdomme een goede keuze gemaakt? Ja, vond ik ook. Ja, is echt... En vooral tekstueel is het gewoon ja, zo, zo, zo treffend voor deze tijd. Ja. In The End. It, it doesn't really matter. It doesn't really matter. We gaan er gewoon niet doorheen lullen, denk ik. Nee, laten we dat maar gewoon. Bij de nummers van tegenwoordig zo goed dat we dat uh, puberaal doorheen kletsen moeten laten. Ja, misschien nog een keer uh, grow-up. Dus mensen bedankt voor het luisteren als jullie nog überhaupt uh, luisteren. Ja, uh, bedankt voor de volgende week. bedankt voor de overweldigende reacties. Of misschien is het wel uh, in the end. Dank u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 What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard.